parket in Stel je nu voor dat er op dit moment al iemand aan een brievenbus zou staan. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen, Schema. Goedemorgen. Ja, jullie mogen niet meedoen natuurlijk met de wedstrijd. Dat Wij zijn hier ook, hè? Ja. Ik heb een mooie brievenbus. Ah, ja, beschrijf. Vierkant en zwart. Tijdloos. Ja, is... Ik heb er ook een mooie. Ja, ik ga hem ook stoefen. Vol met deuken. Van een kring op winkel. Echt? Ja. Jouw dag begint, goeiemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Als je wel dat gekke nieuws hoort, dan zou je misschien wel wat minder lachen. Maar laten we optrekken aan de kristallen fiets. Goed gedaan, Lotte Kopekki en Remco Evenepoel. En gisteren, ja, een show van, uh, van Alexander Kroon, onze premier. Vond het prachtig. Die allemaal vertelde, ik vind het zo goed zo'n State of the Union. Toch? Jij ja, zou dat ook wel goed kunnen, denk ik. Ah, Ja, Het mooie is vooral, ja, de, de meerderheid applaudisseert dan en de oppositie zegt dan boe. Ik denk dat dat gewoon afgesproken is. Jullie gaan dat doen en wij gaan dat doen en dan is het feestje compleet. Zou het zo werken, denk je? Het politiek werkt op een heel vreemde manier soms, denk ik. Je wil het niet allemaal weten. Uh, wat mensen niet gehoord hebben, hij heeft wel iets heel belangrijks gezegd. Dat ik dacht van, uh, wel Alexander, je hebt gelijk. Niet gehoord? Oké, okay, lieve luisteraar, luister even mee wat hij uh, gisteren nog zei. Velen hebben beloften gemaakt... Peter van der Vijre. beloften ingelost. Dat <lacht> nou, Die kerel die... Nee, al... dat had ik uh, niet gehoord. Niet zal aan mij liggen, nee. Ja, kijk. Zeg, lieve mensen, het is een woensdag. Wat brengt de woensdag? Maak ons gek in de app van Radio 2. Ja,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 playing up downstairs, sisters sighing in her sleep Brother's got a night to keep, he can't hang around Middellabouw Street. Misschien in jouw straat vandaag. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. We were a long way from home. Haven't seen you in so long. But it all came back in one moment. And the year started cold. I didn't notice it all. And we found there's a room with both in. We get Chinese food.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 in love and we don't wanna be found It's just you and me English girl in an American town, over the to the fifth floor, I'll ring on the buzzer then you'll be put right down, I wish time would freeze, don't go over the hoodie, we're out feet up three feet off the ground Lost in love and we don't wanna be found It's just you and me English girl in an American town, American town van Eddard en we dachten van de Red. oh, er is niks, maar toch. Uh... Tussen Antwerpen en Rotterdam. Oh maar ja, het is, uh, het is ongeveer daar in Haag. Ja, ja, zeker. Goedemorgen. Ja, nog voorlopig. Goedemorgen. Nog voorlopig. Uh, alleen maar vertragen aan de Kennedy-tunnel. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Zo'n vijf minuten. Hey, hey, hey. Goedemorgen. Morgen. Je woensdag begint. 11 oktober, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat er nog maar eten is voor twee weken in de Gazastrook. Ja, Dat conflict het. Uh, het ziet er niet goed uit, prima. Dus. Mm. Nee, de gevolgen van de verrassingsaanval van zaterdag van Hamas zijn enorm hoog. En mm. burgers aan beide kanten lijden daar het meest onder. Dat is, je zegt aan beide kanten. Want dat is zoiets waar we vanmorgen ook over bezig waren. Je merkt dat mensen partij aan het kiezen zijn. Dat kan ja, niet, hè? Ja, terwijl ik vind, als je ergens de berichtgeving hoort over het ene, denk je, oh, dat is erg. Maar ergens dan daarna zie je berichtgeving over de andere kant, denk je, ja, dat is ook erg. Het is, hm. het is voor al die burgers erg, hè. Sowieso toch? Een maf verhaal. Maar twee weken, dat is... Je moet je dat voorstellen dat je voor twee weken nog eten had. Ja, dat, dat, abel, ik was mij dat dus straks hm. en dan denk ik, ja, dat, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Totaal niet. Er was ook nog gisteren nieuws over Eden Hazar. Ik kon hem niet horen in Spits bij David. Maar Peter van der Bend van Sportsa die had het over zijn pensioen. 32 jaar, wat gaat die mens nu doen? Het is een echte familieman. Dus hij gaat gewoon huisvader zijn, denk mm. ik, op zijn gemakje. Ja, hij kan zich oh. 500% concentreren op, op zijn jongens. Hij heeft er geloof ik vier of vijf zonen. Ja. En daar zullen wel een paar goede voetballers bij zitten. Dus ik denk dat hij een paar kilogram nog zal pakken. En vooral van het leven, en zijn mm. familie zal genieten. Wat zou jij doen als je met pensioen gaat? Ja, maar met vier of vijf kinderen weet je wel wat doen natuurlijk. <lacht> met als ik nu met pensioen zou gaan... Ja, eigenlijk, ik heb maar, maar twee kinderen. Maar ik zou ook al wel weten... Die gaan naar sporten en naar feestjes en daarvoor zorgen en dan zijn ze weer ziek. Dus ja, ik zou me dat ook wel he. bezig kunnen houden. Heel veel mensen die wakker zijn, goedemorgen allemaal. En goedemorgen ook Manuela Huisman uit Brugge. Hallo. Goedemorgen. Trouwe vriendin van de Show. Uh, worden er vandaag worden garnalen gepeld of is het iets anders? Uh, vandaag doe ik eens iets anders. Vertel. Uh, vandaag mag ik naar de droge voeding. En uh, daar gaan we nu thee verpakken. Oké, okay. ja, thee is ook... Mm. Heb je ook een natte thee bestaat niet, hè? Jij weet daar meer van. Natte thee? <lacht> ja, als je je zakje erin hebt gedaan, hè, dan uh, wordt die natte, ja. <lacht> Goed, Manuela, geniet van de dag, want je bent niet alleen wakker. Ook Michel is wakker. En Flip en Benny. Een goeie van Benny. Ik ben niet thuis, maar mijn twee Duitse herders wachten aan de brievenbus op Peter Post. Ah ja. Radio 2. Ze zijn nog altijd bezig, Gensen. Ze is intussen wel een beetje baardgroei ontwikkeld en dat soort dingen. Maar nog altijd lekker bezig. Ja, je zal maar burgemeester of schepen zijn. Wie wil die job nog doen? Er is iets onwaarschijnlijks aan de hand. Hoor je zo meteen zien. Speel nu Lotto. Want speciaal voor onze 45e verjaardag is er op vrijdag de 13e een feestelijke extra Lotto jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan. Ixina is herverkozen tot beste keukenwinkelketen. Dankzij jou. Kom dus snel langs, zodat we samen je keukendroom kunnen maken. Ja aan je dromen. Voilà, bon Heel de familie is er voor uw verjaardag. Tante Ria, Mark, Zul... Hela, hola, mij niet vergeten, hè. En ook virussen. grip, griep, hoera! Vieren deze winter weer mee. Eerste, uw cadeau. Een stevige grip en een gratis hoestje erbij. Ben je 65 plus of zwanger, kwetsbaar of werk je in de zorg?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 Meer info op telenet.be slash business. Goedemorgen, ja, het nieuws van de dag. Heel veel over Israël en de Gazastrook natuurlijk. De fiets van de Kopecki en Remco even een poel. Maar ook weer nieuws. En die waren we misschien alweer even vergeten na een paar dagen. Ook al was het Zatemansklap. Ah ja. Conor Rousseau. Een dag geen Conor uh, op de radio is een dag... Ja, ja. Geen Connor op de radio. Dat is wel. <laughs> maar er is, is niet toch een klacht tegen Connor Rousseau van de Roma-gemeenschap na zijn uitspraken. Na een nachtencafé... café in Sint-Niklaas. Schema van het nieuws, vat nog even samen. Ja, Zo'n maand geleden was vooruitvoorzitter Rousseau op stap in een café in Sint-Niklaas. Hij kwam daar tegen de vroege ochtend een aantal agenten tegen. En dan begon hij te praten over de Roma-gemeenschap. En hij zou daarbij ook racistische uitspraken hebben gedaan. Dat werd dan ook allemaal gefilmd door bodycams van de agenten hij herinnerde zich niks meer daarover zei hij, dus hij heeft die beelden dan zelf gezien en dan zei hij dat hij geschrokken was van wat hij allemaal verteld heeft, maar dat het dus zat de mansklap was mm -hmm. en nu gaat een Brusselse VZW die zich bezighoudt met de integratie van Roma een klacht indienen, staat in het nieuwsblad want die krijgt veel telefoontjes van Roma die bang zijn voor de toekomst van hun kinderen, als nu zelfs al politici van die uitspraken mm -hmm. doen en ze gaan Rousseau vragen om met hen naar het concentratiekamp Auschwitz te gaan in Polen, waar de de Tweede Wereldoorlog zo'n 20.000 Roma werden vermoord. Het goed idee. Nee. Ja. Maar Rousseau zit vandaag sowieso nog samen met mensen uit de Roma-gemeenschap in Sint-Niklaas in zijn thuisstad om dus te praten over wat hij gedaan heeft. Je wil vooral weten van hoe gaat het aflopen volgend jaar? Dat is de verkiezingen. Gaat dat impact hebben of niet? Ik denk wel dat Zatte Mansklap het woord van het jaar kan worden. Dat, dat, dat, dat. Goedemorgen, morgen. En dan, ja, je zal het maar willen worden. Hij wil uh, burgemeester van Sydney-Klaas worden, Rousseau. Dat is een van zijn ambities. Nou, burgemeester en schepen, en je zal het maar willen doen, want in ons land krijgen die heel veel online haat. Ook een bericht vandaag. Ja, het Nieuwsblad heeft een bevraging gedaan bij 735 burgemeesters en schepenen. En een aantal van hen getuigen ook over de haatberichten die ze regelmatig binnenkrijgen via mail of via sociale media. Axel Weitz, bijvoorbeeld, die schepen van mobiliteit in Kortrijk. Eerst ging het vooral over de beslissingen die hij nam als schepen, maar dan werd het persoonlijker. Hij kreeg dan scherpe reacties op zijn geaardheid en dan escaleerde dat tot echte homohaat. En ook de burgemeester van Grobbendonk, Marian Verhaard, die heeft last van haatberichten, ook Eerst over haar beleid, maar daarna toch ook wel weer over haar persoonlijke leven, zelfs over haar eigen kinderen. Ook haar collega's krijgen nu haatberichten en dus heeft het gemeentebestuur beslist om een klacht in te dienen bij het gerecht. Zo begint het. Hè. Gisteren had ik ook dat bericht, was ook in spits bij David, over Lekter, de cartoonist, die doodsbedreigingen kreeg en daarmee voor de derde keer naar de politie is gegaan omdat hij een dolle tekening had gemaakt. Maar elke keer bij zo'n dingen vraag ik me af wanneer gaan onze politici daar eens naar kijken. Want dat is een groot probleem, ook voor onze jongeren. Mm -hmm. uh, wij worden uh, niet alleen... Uh, het leven is op zich al leuk als je met iedereen overeenkomt, maar je kan op elk moment van de dag belaagd worden. Uh, Na school, in het weekend. En dat is gewoon te veel. Voor mij moeten ze, de, moeten ze daar gewoon een stop op zetten. Maar goed, ik ben geen politieker en ik ga dat ook niet worden. Nee, maar blijven stoppen. Ik bestrappen. vind het echt een groot probleem. We zijn weer vertrokken, Zie, de woensdag is begonnen. Jouw reactie op alle verhalen is altijd welkom in de app van Radio 2. En Deze meneer zit op dit moment in Frankrijk... ...voor de all-time, ja, all-star versie van Liefde voor Muziek. Jaren dag leef ik voor jou. Jij bent die ene die ik heb wou. En ik ben God daarom zo dankbaar voor. Jouw liefde is... En die wil ik nooit meer kwijt. Daarom geef ik jou iets tot in de eeuwigheid. That's the way, I like it, van Casey and the Sunshine Man uit 1975. Welke song is de beste van de jaren 70? Dat hoor je nu zaterdag op Radio 2. Radio 2, BNBN. in de top 100 van de jaren 70. Jij beslist wie er bovenaan staat. Radio2.be, klik op die enorme disco-bol. Dat is echt prachtig, zo'n bol. Dat wilde toch thuis? Leuk, hè? hè? Ja. Exact, half zeven zometeen. Het nieuws uit de buurt. Goedemorgen. In de Palestijnse Gazastrook hebben de inwoners nog maar voor twee weken eten. Israël heeft de Gazastrook volledig afgesloten na de verrassingsaanval van Hamas vorig weekend. Daardoor is er geen voedsel, water en stroom voor de inwoners. De Europese Unie roept op om de blokkade te stoppen. En in het wielrennen hebben Lotte Kopeki en Remco Evenepoel de fiets gewonnen. De prijs voor de beste Belgische renners van het seizoen. Kopeki wint de fiets al voor de vierde keer. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. Goedemorgen. Antwerpschepen Erika Kaluwaarts stapt uit haar partij Open VLD. Dat heeft het partijbestuur bekendgemaakt. Kaluwaarts is bevoegd voor onder meer economie, openbaar domein en digitalisering. Open VLD vraagt Kaluwaarts om ook ontslag te nemen als schepen, maar het is nog niet duidelijk of ze dat van plan is. Kaluwaarts volgde begin vorig jaar Claude Marinauer op als schepen. Ze is de enige liberale schepen in Antwerpen. De werknemers van het petroleumbedrijf LBC Tank Terminals in de haven van Antwerpen zijn sinds vannacht weer aan de slag. Het personeel protesteerde er samen met de vakbonden tegen het mogelijke ontslag van een afgevaardigde van de christelijke vakbond ACV. Maar het bedrijf is tot een akkoord gekomen met de vakbond, zegt Ellen Sleewaard van ACV. Wij hebben gisteren namiddag een gesprek met de werkgever gehad, met de directie. En we zijn er eigenlijk door de actiebereidheid van het personeel, maar ook door heel wat solidariteit, van collega's in de sector ingeslaagd om met de werkgever een overeenkomst te bereiken die voor de cv voldoende is. En daarom hebben we ook beslist om de acties stop te zetten. Het piket is ook opgebroken. En dat betekent ook dat mensen op dit moment terug aan het werk zijn in de onderneming. Wat er in het akkoord staat en of de afgevaardigde van ACV bij het bedrijf blijft werken is niet duidelijk. Twee Nederlanders zijn veroordeeld voor een plofkraak op een filiaal van Bpost in Zandhoven. Die vond twee jaar geleden plaats. De schade aan ramen en deuren was enorm. Beide mannen van 28 en 31 jaar zijn nu veroordeeld tot vijf jaar cel en een boete. Ze moeten ook bijna 190.000 euro schadevergoeding betalen aan Bipost. En Lotto Kopecki heeft de kristallen fiets gewonnen bij de vrouwen. Dat is de prijs voor voor beste Belgische renner van het seizoen. Kopecky won het voorbije seizoen zowat alles. Onder andere drie wereldtitels, de Ronde van Vlaanderen en ze reed zes dagen in de gele trui tijdens de Tour. Kopecky wint de kristallenfiets al voor de vierde keer na dus een heel bijzonder seizoen. Ik vind het heel moeilijk om zelf te zeggen, maar ja, na het seizoen dat ik gerealiseerd heb, denk ik dat ik deze trofee overdiend verdiend heb. Ik sta zelf ook wel stil dat ik wel het afgelopen seizoen gerealiseerd heb dat dat wel heel speciaal is en dat dat wel even tijd verdient... om echt bij stil te staan en te beseffen dat het heel bijzonder was. Remco Evenepoel won de kristallenfiets bij de mannen. De prijs voor beste helper van het seizoen, de kristallen zweetruppel... ging naar ex-renner Nathan van Hooidonk. Hij was een cruciale schakel in het toersucces van Jonas Vingegaard. Maar hij moest door een hartprobleem zijn carrière stopzetten. En tijdens het gala was er ook een eerbetoon voor Teil de Dekker... de jonge renner die in augustus overleed na een ongeluk tijdens een training... Het is droog met zonnige perioden en veel wolken. Het wordt zo'n 23 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met enkele buien of perioden van regen. Het wordt dan 18 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je een hele dag door in de app of op de website van VRT Nieuws woenshoogte, dan is het meestal iets rustiger, Hajo. Ja, dat is voorlopig wel zo, hoor. Okay. Het is uh, wel al een beetje aanschuiven naar Antwerpen. 10 minuten vanaf uh, Oelegem en vanaf Massenhoven, dus richting, uh, richting Antwerpen. De ring richting Gent is wel al vrij druk, met uh, 20 minuten vertraging van Borgerhout tot aan de Kennedy-tunnel. Dan de binnenring rond Brussel, enkel een beetje aanschuiven van Strombeek tot Vilvoorde voorlopig. En dan wel opletten op de E40 van Aken naar Luik. Daar sta je een half uur in de file van Bershon tot Charat. en dat komt door werken. En hij is onderweg. Ja. Yeah. Oh ja, wacht nu even, Peter Post. Hey. Onze Kenny de Postbode die is onderweg om het pakje van Peter Post af te leveren. Misschien wel bij Kristel Dirks uit Mechelen. Kristel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Je hebt niet alleen een, een brievenbus klaarstaan, maar wat staat er nog klaar? Een lekkere appeltaart. Oh, en je hebt een foto in de app gepost. Die ziet er lekker uit. Mhm. Mm en is dat speciaal ja, voor... Speciaal voor Kenny. Voor Peter Post. Ja. Nee, voor Peter Post. En voor Peter Post, ja. Ja, Kenny is ook goed. Ja, Kenny <laughs> ja, ja, ja. Ik heb Peter hier uit. nog even nodig, hè. Ja, Peter Post stuurt Kenny de postbode. Uh, dat gebeurt om 20 voor 8. Als je dan klaar staat en je brievenbus is ingeschreven, dan kan het zomaar gebeuren, Christel. Er staat al vast, een kopje koffie klaar en een oh. stukje appeltaart. Wauw. Vind ik goed, hè. Vind ik goed. Je bent ons wel een beetje aan het omkopen, Christel. Uh, nee, maar hij mag zijn tas zelf afwassen. <laughs> Goed, dankjewel. Uh, Podcasts zijn hot. Yes, yes, Welkom allemaal. En welcome. nu ook live op het podcastfestival van de Standaard en Ostende. Op 10 en 11 november in Cursaal. Met talks, live opnames, avant-premières en internationale namen. John Ronson, BBC met Ukrainecast, Cast, Audio Schik, de kunst van het verdwijnen. DS vandaag, Gossip Guy met Anders Scholtins, de Volksjury en veel meer. Luister samen en hoor meer tijdens het DS Podcast Festival.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 De kans om met je kinderen een heerlijke appelcake te bakken. Aldi, altijd slim. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang minstens 20 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. De Lijn presenteert de onder van voorhoofdfronsen. En dat zijn wij, hè, Frons. Ah ja, Frans. Oh, ik heb een klein paniek. Hm? Weet hem al wanneer dat zijn buzzer zal zijn, Frans? nee, Frons. Hij gaat te laat komen aan zijn halte, hè. Oh. Frans. Die zie je op zijn een app, op een kaart, waar de bus is. In real time? Oh, ik word daar zo rustig van, Frons. Paniek weg. Weileweg. Reis zonder fronsen met de app en de website van De Lijn. De Lijn. Beweeg mee naar minder CO2. De Radio 2 Filmclub nodigt je uit voor Trolls 3 in Harmonie. Je bent een gast?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 Maar denk je? Zes films per dag gaan bekijken. Zes per dag. Dat vind ik nu wel net te veel. Dat is veel, hè? Maar af en toe een filmpje mee pikken, ja. Zes man. Goedemorgen. En toch, eh, Linda uit Gent doet het op het Filmfest in Gent. Dat is gisteravond begonnen en Linda gaat al 49 jaar van de 50. Een superfilmfan dus. Linda Meerschout uit Gent. Goedemorgen, Linda. Goedemorgen. Maar zes films per dag, Linda. Ja. Om hoe laat start je dan? Uh, dat is om 9 uur dat we starten en we gaan dan door tot half ja, tot uur, half 12 zeker. Gisteren is het allemaal begonnen, dat was de openingsavond. Hoe was die, beschrijf eens? Uh, ja, ja, doordat we heel veel films gaan zien, is de openingsavond daarom ook niet bijzonder. En ik vond ze hem niet slecht, maar zeker en vast ook niet super. Okay. Dus Dat is een kwestie van goesting? Ja, maar die, die, die ging vroeger tot zes keer per dag. Is dat, ga je dit jaar opnieuw zes per dag doen of? Uh? Uh, ja, ja, vijf, vijf per dag ongeveer, ja. ja. Achter 50 jaar, die mag achter die laatste soms van ik keer afvallen, dan ik het deftig te ja. gaan slapen. Eet je bij elke film popcorn of nachos of nee, snoepjes? Nee, zeker, zeker en vast niet. Dan kom, ik, dan, kom ik, dan kom ik na 14 dagen drie kilo en een half bij daar heb ik geen zin. In. Daar heb ik geen zin. In. Dus er wordt deftig gegeten thuis. Ik heb een hond in huis en dus ik, die drie keer daartussen kom ik naar huis om met de hond buiten te gaan en dan ah. eet ik daar een, een maaltijd die ik zelf bereid en meepakken, ja, dat is, dat is een sandwich. Dus je pakt een, een lunchpauze. Oké. Okay. Lunchpau ja, ik pak een lunchpauze en dan ga ik dan ook nog uh, wat sandwich meepakken voor als het te lang duurt. Dus nou, ja. Zeg maar, Linda, maar je maakt wat mee, want je hebt dus ook een boekje met foto's en handtekeningen van alle grote sterren. Uh, intussen zien we jou hier in de app van Radio 2. Met ja. het boekje ook. Zeg maar, ja, maar dat, is, daar, dat boekje, daar zit geen ding hè, want ik zie jullie ook in de tv. Staat ah, je ziet ons. Okay. Ja, ja, het is een ander boek. Dus, uh, maar... Dat is niet het boekje, dat is niet de boeken, dat zijn kaften vol mee aan tekenen. Ah. Ja, daar. dat zijn kaften vol mee. Maar dat boekje is wat dat ieder film die je en geschreven. Ik heb zo vier van die boekjes. En wie is dus in de. wie is de. Totaal 2054 films. Oh, wie is de heetste filmster die je ooit ontmoet hebt, Linda? De wat? De, de, de, de heetste. De beste filmster. De hele, ja. Nee, de heetste. Ja, nee. joh, joh, ja, jo, Ik weet het niet. Ik, weet het, ik heb er zoveel ontmoet. Brad Pitt dat, dat is een van de moeilijkste vragen dat er stelt. Wat is uw beste film? Wat is de beste actrice? Wat is de, de beste? Er zijn geen beste. Hoe die allen heeft ik van mijn leven gezegd. Allemaal hetzelfde scenario. En één film maken. Dan gaan we zien wie dat de beste is. En daar, ik zit met datzelfde probleem. Ah, ja, ja, ja. <laughs> maar je hebt wel bijvoorbeeld Brad Pitt ontmoet. Ja, ja, ja, dus dat gaan, gaan we met die hem putten. Dus De soort van mijn leven heeft hij hier Talma en Louise komen voorstellen. Hij zat in de zaal en ik zat in één plaatsje voor hem. En het feit dat ik daar zat, in het buiten gaan, draait hij hem om naar mij. En ik krijg een fotootje met zo'n heel sympathiek kodakje 133. En dat spel wilde niet afgaan. Dus die mensen heeft, die mens heeft schoon, blijven staan, schoon blijven staan. Ik zeg, doe rustig aan. Easy, easy. En het feit dat het easy doet, dat ging dat dan wel... En dan heb ik aan mijn antikseling gevraagd en dat stond er dan op. God bless Linda. En dat was het, hè. Oh, God iedereen is super jalouse. Tuurlijk. Iedereen is super jaloers van mijn film. jongens. <laughs> Linda Meerschouw uit Gent. Dat is beter, dat is beter dan popcorn, um, Ja, ja, ja. ja. Hm. Super filmfan uit Gent. Uh, vandaag een nieuwe dag. Hoeveel films staan er op het programma, Linda? Vijf stuks. Hopla. Vijf stuks. Ja, dus twee van de morgen, twee in de middag en nog eentje tegen de avond. Geniet ervan, we denken aan jou. Heel fijn ochtend, Linda. Dank je wel, hè? Ja. Dag. Veel plezier. Die gaat zich amuseren vandaag. Ja. Net als iedereen, want Kenny is onderweg. We gaan straks contact maken met Kenny de Postbode. En hoe goed was Cherine gisteren. Wauw. Die liet Edith Piaf even herleven met haar versie van La Vie en Rose. Je kan het herbeleven op onze Instagram van Goedemorgenmorgen of Radio 2.be of VRT Max. Kijk eens, wat is dat? Dat is uh, uw onderarm, een Ik Kippen wel, hè. Mooi, hè? Oh. Fantastisch, hè? Ze heeft ook een nieuwe song uit over hoe... Hyper het leven wel is. En niet gewoon hyper uh, of hyper of hyper, wat je wil. Dit is Sean, het is 13 voor 7. Zeg een goeiemorgen, die Linda goed. Je là mon cœur Faut que tu fasses <middels> vraiment attention à mes Tout est énorme tout est bancal j'ai passe les bornes Quand je m'allume, j'splan à deux pas de la lune. Jamais loin de l'explosion. Hyper excitation. Il faut me suivre dans mes délits. J'ai trop de choses à te dire, et tant de choses. Jij bent plots zo hipper. Wat is er? Ja, het is in muziek, denk ik. Nee, dat is uh, nee, uh, iets anders. Ja. Ja. Okay. Als je vandaag gaat klaarstaan aan je brievenbus. Jawel. Want de Post, die heet iets voor jou. Deel dat zeker even in de app van Radio 2. Mag met een wazige foto. Ik zag net al een hondje onder een brievenbus zitten. Die postbode's gaan dat niet leuk vinden. Ja, maar het zag er een liefhondje uit. Ja, weet je nog wat Reggie ooit zei? Ah ja, dat, dat mag... Ja, dat... Uh, je mag niet zeggen, hij doet niks. Hij doet niks, nee. Natuurlijk wil je een jaar lang huishoudhulp winnen. Dat kan vandaag voor het eerst met Peter Post. Je die brievenbus ingeschreven. Ga klaarstaan om 20 voor 8. Maar dan komt Kenny onze postbode. Misschien met jouw gouden pakje. En wie zien en horen we daar op dit moment? Goedemorgen, dag postbode Kenny. Goedemorgen Peter, goedemorgen Kim. Goedemorgen. Heb je soms last van honden trouwens? Uh, van honden, uh, soms. En wat Als doe je dan? in je broek hangen. <laughs> we gaan, lo gaan lopen. <laughs> Maak een dat je wegkomt. <laughs> Postbode Kenny, op dit moment ben je onderweg natuurlijk. Kan je al een ja. kleine tip geven waar je naartoe gaat? Een klein tipje. Uh, we zitten volop op de autosnelweg. Ja, dat is, zeggen, dat is meer dan genoeg. Dat, is, oh, dan dat genoeg. is meer dan genoeg. Ja. Nou. Oké. Nu wel een heel wazige toekomst. Ja, zo is dat. Zeg maar, Kenny, je bent vandaag natuurlijk geen postbode in Buggenhout. Jouw collega's missen jou enorm. Maar echt, dat is niet gezeverd. En die wilden jou iets vertellen. Luister en kijk even mee in onze app. papa, veel succes op Rijnje 2. Veel succes, Bie. Je gaat dat supergoed doen. We zijn trots op jou. Kenny heel Veel succes gewenst van ons allemaal bij Radio 2. Ook van ons veel geluk bij Radio 2. Veel succes van de collega's van Retail. Mooi, hè? En zelfs met... Oh, ik heb daar de kinderstimmen gehoord. Ja, de ja. kinderen en zo. We gaan het zo meteen nog even laten zien aan jou persoonlijk ook. Je kunt er helemaal van genieten. Maar vooral... Oké, okay, dat is okay, goed. Dus autostraden, misschien nog een kleine tip? Ja. Ja. En nog een kleine tip. We zijn het al gaan halen. Hmm, we zijn het al gaan halen. Dat is nog waziger dan die <laughs> raden. <laughs> Oké, okay. goed. Kenny, de postbode. Goed. Peter Post heeft al jou al weggestuurd. Later, okay. En om 20 voor 8 stipt komt hij zijn pakje afleveren. Veel succes. Schrijf hem in die brievenbus. En Peter Post, die klaar de klus. Goedemorgen, morgen. Hij is het al gaan halen. Ja, het, het pak dan. Dit is goed. Dit is Terijs Wels. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, whoa, whoa. Out of my mind, how many times did I tell you I'm no good. My best to keep from tapping the skin off my bone Swims wat een zangerij, lose control. Daarnet zei Kenny onze postbode, euh, ik ben het al gaan halen. Dirk Duik uit Kortrijk. Waar denk je dat hij naartoe uh, aan het rijden is? Hallen. Hallen. Mm, halen Hallen. Het zou kunnen, Dirk. Is je brievenbus ingeschreven? Ja. Ja. Oké. Okay. Maar hij woont in Kortrijk. Maar Kortrijk. Ja, ja. de hallen van Kortrijk. Het zou ook zo maar kunnen. Het kan ook gewoon halen zijn, hè? Nou ja, houdt denk ik veel mensen. Oké okay, Dirk, 20 voor acht, zodat ja. je klaar staat, hè man? Ja, zeker weten, ja. Spannend momentje zo meteen. Goedemorgen. Vind jij je buurt super ook zo leuk? Bedank hem via superbuurt.be en win één jaar gratis boodschappen.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 Ah, enkele schone aanbiedingen? Geen probleem. Krevel wenst je heel wat mooie aanbiedingen vandaag en de rest van deze maand. Vind al onze verjaardagswensen heel oktober in de winkel en op krevel.be. Krevel .be. leef beter. Renault Professionals, ontdek ons nieuwe gamma Renault E-Tech 100% elektrische bedrijfsvoertuigen. 100% op jullie afgestemd. Ken Gouvain met zijn 1,45 meter brede zijopening. Master met zijn 11 geavanceerde rijhulpsystemen.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 Op Simo vind je zoekertjes van zowel particulieren als... ...makelaars, notarissen... ...ook een huis met een zwembad ja, ...en twee badkamers... ...ja, zo. ...in een straat met een veilig fietspad... ...ah, dat moet het bij mij zijn... ...maar ook bij ons... ...zoeken is vinden... ...op Simo... ...vind alles, alles, alles op simo.de... ...Simo, de imo voor slimmerken. Het is woensdag, dus Kenny is onderweg, Kenny de postbode... ...misschien wel naar jouw brievenbus... ...zeg, goedemorgen. welkom bij een nieuwe dag... 7 uur exact, Schema, met het nieuws. Goedemorgen, de Gazastrook heeft nog maar voor twee weken eten en er zijn steeds meer bombardementen. En Lotte Kopecki en Remco Evenepool winnen de Kristallenfiets. In de Palestijnse Gazastrook hebben de inwoners nog voor twee weken eten, dat zeggen de Verenigde Naties. Israël heeft de Gazastrook volledig afgesloten na de verrassingsaanval van Hamas vanuit Gaza vorig weekend. Daardoor is er geen eten, water en stroom voor de 2 miljoen inwoners. De Europese Unie roept Israël op om die blokkade meteen te stoppen. Gisteravond hebben de Europese ministers van Buitenlandse Zaken een spoedvergadering gehouden. Ze veroordelen het geweld van Hamas, maar willen de noodhulp aanbieden aan de Palestijnen niet stopzetten. Niet alle Palestijnen zijn terroristen en dus hen collectief straffen zou oneerlijk zijn. Not all the Palestinian people are terrorists. So a collective punishment against all Palestinians will be unfair and unproductive. Ook onze minister voor ontwikkelingssamenwerking, Caroline Genet, wil de Palestijnen in de Gazastrook blijven helpen. U moet weten dat op vandaag elektriciteit, drinkbaar water, voedsel en medicijnen niet tot in Gaza geraken. Dus mensen zitten daar in de donker, zonder water, zonder eten en worden gebombardeerd. Dus in zo'n context is het de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap om humanitair op te treden. Om te zorgen dat mensen kunnen overleven in een conflict. Het conflict heeft intussen al aan 1200 mensen in Israël het leven gekost en aan meer dan 900 mensen in de Gazastrook. Er vielen ook duizenden gewonden. Ook vannacht waren er nog zware bombardementen op Gaza. De vakbonden van het hoger onderwijs betogen vandaag in Brussel tegen besparingen bij de universiteiten en hogescholen. De Vlaamse regering wil 59 miljoen euro extra geven aan het hoger onderwijs, maar dat is volgens de bonden niet genoeg, want er zijn ook een pak meer studenten. De regering had ook meer beloofd, zegt Nancy Liber van de socialistische vakbond ACOD. Wij willen een duidelijk signaal maken dat in het hoger onderwijs, dus zowel in de hogescholen als de universiteiten, dat de financiering het laten afweten en wij willen daar allemaal Samen, zowel studenten, lectoren, rectoren, allemaal een duidelijk signaal geven: van op deze manier kan het niet verder voor het hoger onderwijs. Dus daarom komen wij deze middag allemaal samen op straat. Op de spoorlijn tussen Brussel en Gent hebben gisteravond meer dan 500 treinreizigers twee uur lang vastgezeten na een aanrijding in Erpenmeren. Door het ongeval moesten andere treinen omrijden met een half uur vertraging. Later kon het treinverkeer weer worden opgestart. En op de spoorlijn tussen Landen en Sint-Truiden is het spoorverkeer gisteren dan weer zeven uur lang onderbroken door een ongeval ter hoogte van Velm. Het westen van Afghanistan is opnieuw getroffen door een zware aardbeving. Het voorbije weekend was er in de regio ook al een aardbeving met dezelfde kracht en ook verschillende zware naschokken. Daarbij zouden toen zo'n 2000 doden zijn gevallen, 9000 anderen zijn gewond. In het wielrennen hebben Lotte Kopeki en Remco Evenepoel de kristallen fiets gewonnen. Dat is de prijs voor de beste Belgische renner van het seizoen. Remco Evenepoel won geen grote ronde dit jaar, maar wel het 2K tijdrijden en twee klassiekers Luik, Bastenake Luik en San Sebastian. Ik denk dat ik over het algemeen zelf een beter seizoenrijd dan vorig jaar, van start tot einde. Maar dat het gewoon, ja, die grote rondedroom is dit jaar niet gelukt. Maar uh, mijn, mijn allergrootste doel van dit jaar was ja, Luik Giro en dan uh, WK Tijdrijden. En daar zijn er toch twee van gelukt en één heb ik moeten opgeven. En in het volleybal heeft landskampioen en bekerwinnaar Roeselare nu ook de Supercup gewonnen. Roeselare versloeg Menen met 3-1. En dit weekend begint de competitie. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Antwerpschepen Erika Kaluwaerts, bevoegd voor onder meer economie en openbaar domein, stapt uit haar partij Open VLD. En gemeenten uit de Kempen hebben vorige maand bijna de helft meer aanvragen gekregen van gezinnen die advies willen over hoe ze kunnen besparen op energie. Het is droog met zonnige periode en veel wolken. Het wordt zo'n 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met wat neerslag. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van 14nieuws. Goedemorgen. Er staan al files, vertel eens. Ja, vooral naar Antwerpen. Op de E313 is het een half uur vertragen vanaf Massenhoven. Het heeft ook te maken trouwens met een aanrijding net voor Rans. Daar is één rijstrook ook dicht. Het is ook al flink druk op de Antwerpse ring richting Gent. Met een dikke 20 minuten aanschuiven van Deurne tot aan de Kennedy-tunnel. En dan naar Brussel voorlopig. Hele kleine files, dat is goed. E19 vanaf Vilvoorde. E314 van Aarschot tot Holsbeek. En op de E411 vanaf Jezus-Ei. De binnering rond Brussel, daar vertraag je een ja, dikke 10 minuten tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. En dan tot slot op de E40 van Aken naar Luik. Daar sta je een half uur in de file van Barchon tot Charat komt door werkzaamheden. Bon, Antwerpen dus, altijd file. Hè. Is hij onderweg naar Antwerpen, denk je, Kenny? Haal Denk het niet, want dan uh, komt hij nooit op tijd aan. <laughs> ah ja, juist. Beter en 2. Maar dan gaan we geen rekening mee houden. Probeer dat maar eens. 20 voor 8 dan gebeurt het. Misschien is die er al. Het kan ook maar ja. 5 over 7 zien. Vooruit, zeg, dit is de dag dat je hoort op radio 2: dat er nog maar eten is voor twee weken in de Gazastrook. Dat komt even binnen. Er is veel aan de hand, er zijn twee partijen, maar dat soort nieuws denk je toch van: wow mannen, hou het toch een beetje beschaafd allemaal. Het goede weer, ja, dat hebben we nog vandaag, heel even, morgen weer iets minder, maar vrijdag hoor ik weer. 24 graden of zo? Ja. Straks even vragen aan onze weermanvrouw. En als je geld nodig hebt, dan zit je vandaag goed bij Goeiemorgen Morgen. Vanmorgen ontbijt met Kamal Karma en Christel Verbeke. Ja, die doen geld gezocht op VRT1. Een programma waar ze geld zoeken bij mensen die denken dat ze het niet hebben. Dus uh, altijd goed om je vragen klaar te houden. En dan, ook over geld. Een zot verhaal. Dit ga je vandaag vertellen aan de koffieautomaat uit Oost-Vlaanderen. In de stad Gent, daar hebben ze er ooit mee gedreigd. Om je familieleden te ontvoeren als je belastingen aan de stad niet betaalde. Mm -hmm. Hoe lang is dat geleden schema? Het gebeurde op het einde van de 18e eeuw. <laughs> ja, okay. Dus toch wel eventjes. Toch eventjes. Ja. Mm -hmm. En toen werd het gebied door de Fransen bezet. En was er veel geld nodig om oorlog te voeren. En ze wilden dat allemaal halen bij rijke inwoners. Zoals adellijke families. Maar ook uh, priesters bijvoorbeeld. Die ook veel geld hadden. Mm -hmm. Hoe meer geld je had, hoe meer belastingen je moest betalen. De Sint-Pieters-Abdij bijvoorbeeld moest 1 miljoen betalen. Maar dat was ook niet zo gemakkelijk in die tijd. Veel mensen moesten hun huizen en juwelen verkopen om toch maar die belastingen te kunnen betalen. Je kreeg daar ook maar één maand tijd voor. Als dat niet lukte, dan kreeg je er ook nog eens een boete bovenop, die ook oh. heel hoog was. En als dat dan ook niet betaald werd, ja, dan werd er ook nog gedreigd dat je familieleden, zoals je ouders of je kinderen, ontvoerd zouden worden als je niet zou betalen. Wow. En blijkbaar is dat allemaal teruggevonden op een belastingsbrief uit 1795. Die wordt dit weekend geveild via een veilingshuis in Brussel. Daar stond dat allemaal op. Top verhaal, hè? Onwaarschijnlijk. Ja, het is... Ik denk wel dat het effectiever is dan zo'n aanmaning in je bus. Ja, Stel je voor dat ze He? het niet zouden doen. Ja, maar ik denk dat veel mensen niet betalen of niet op tijd, of gewoon niet, hè. Echt? Ja, ja, dat is toch een groot probleem. Ik hoor het even in de groep. Lieve ja, luisteraar, is er wat? iemand die gewoon weigert om belasting te betalen? En wat zijn dan de gevolgen? Dat we niet gewoon belasting. Ik denk gewoon alle rekeningen. Dat, dat, dat, dat, ja. Die je laat liggen. Ja, neem maar bijvoorbeeld onlangs... Uh, wij verhuurden een appartement van mijn grootmoeder Zaliger en wij zitten dan in zo'n blok. En dus iedereen moet dan betalen voor de gemeenschappelijke kosten. En die syndicus die stuurde mij een mail en die zei ja, sorry, we moeten vragen om een beetje bij te storten, want we komen te kort omdat er te veel bewoners oh. hun rekening niet op tijd betaald hebben. Dan denk ik, ja, maar wacht. Dus ik moet nu gaan betalen, meer, omdat die te laat hebben betaald en ik heb netjes op tijd betaald. Dus, snap je? Dat vond ik dan zo gek. En dan dacht ik weer, wow, ik denk dat er veel mensen in de problemen. Nu gewoon. Mm, die niet kunnen betalen, gewoon. Ja, ik denk het. Ja, maar dan. je uh, broer of je moeder gaan gijzelen, dat gaat misschien een beetje ver. Ja, dat is vervelend. Radio 2. Radio 2. Ik zit in mijn eentje in Bachelet. te kijken hoe hij jou iets vertelt. En ik weet dat jij straks om hem lacht. Het ergste is, ik mag hem wel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 Had jij, dat hadden wij moeten zijn Want wij vroeger in de ster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 Dat had ik, dat had jij, dat hadden wij moeten zijn. Punto Punto, dat spelen we zo meteen. Wil je nog meedoen? Heel snel in die app Punto Punto. En misschien weer dat heel mooi mokje. Mokje. Ja. Ontsnap met Sunweb deze winter naar de zon op de Canarische eilanden. Duik in het aanbod op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Yeah. Vandaag wordt jouw geluksdag. Yippie! Want het zijn happy days bij Mediamarkt. Prijs jezelf gelukkig met het exclusieve aanbod, enkel en alleen, via de app van Mediamarkt. Download hem nu. Hey, ik ben Onssofie, ik werk bij Colride en nu is er 50% korting op grote merken zoals Leffen. En die is geldig tot en met 17 oktober. Voorwaarden op 1. Koolruid, af 50 jaar de laagste prijs. Hem. Ons bier drink je met verstand. Minimax. De compacte waterontharder die al je toestellen tegen kalk beschermt. Minimax. Van je waterkranen tot je wasmachine. En je koffiemachine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 Nummer 1 Anti-Aging in Frankrijk. In apotheek en parafarmacie. Bronegers staat tot eind juni 2023. Meer info over tests en producten op Codalie.com Hier ben ik trots op. En pachtelijk werk, gebouwd door mensen met ambitie. Niet evident, hè? Ja. Als bouwbedrijf ben je meer bezig met opleidingen en papierwerk dan met bouwen. Ja. Het is eigenlijk empatant. Ik ken het? Dus laten we het over aan. Enbeeld en build Voorheen Confederatie Bouw ondersteunt, adviseert en versterkt ondernemers actief in de bouwsector. Meer informatie op nbeeld.be. Op zoek naar tegels en al veel offerten. Op zak? Bij tegels voor Roonhoven in Gent en Ninoven krijg je sowieso meer en betaal je minder. Tegels voor Roonhoven, dat zijn vier verdiepingen nokvol tegels. Nu met heel speciale kortingen en gratis geleverd. Creatief met tegels en badkamers. Roon.be. Ja, dus in Gent de vorige, nee, twee vorige eeuwen. Toen euh, als je daar je belasting niet betaalde, werden. Gezinsleden of familieleden zelfs gegijzeld. Ja, ja maar Sorry, daar lach ik dus natuurlijk niet mee. Maar nee, we nee. Wij we hebben wel de grappigste luisteraars ooit. Benny stuurt als ze beloven om mijn schoonmoeder te ontvoeren, dan betaal ik dit jaar geen belastingen. Benny, Benny, <laughs> Benny, Benny. Toento. la prima letter per trovare la Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Ik heb de achternaam maar niet vernoemd. Ja, ja, ja. En uw schoonmoeder, Sava. Die mag blijven. Die mag. Oké. Okay. Goedemorgen, dag Paul van Haken uit Staden. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Een vrachtwagenchauffeur is al onderweg. Dus jij kan niet naast je brievenbus gaan staan vandaag. Maar misschien volgende week wel, Paul? Uh, dat zal het ook niet gaan. Dat gaat ook niet. Volgende week. Ja, maar ja, kijk. Bon, we spelen nog een paar woensdagen. Maak je geen zorgen. Maar vooral nu gaan we punt uh, op punten spelen. En het mooie is: Paul is een hobby is naar Paradise gaan met de home. Leg dat eens uit. Inderdaad. Inderdaad. Nu, ik ben conciërge ook hier op de firma Westvlees. En als ik een vrije weekend heb, gaan ik met de mobielhome telkens drie dagen naar Paradise. Hè. Maar wat goed idee, man. Heerlijk. Om de veer. Om de 14e aan staan we daar eh, drie dagen. Ah, Misschien kun je binnenkort met een goede morgenmog daar staan. Want ik kan je winnen. Zometeen start de klok. Je krijgt vragen. Eén letter van het antwoord. Vul aan. En met drie juiste antwoorden aan wie je. Speel snel en pas als je het niet okay. weet. We beginnen vanmorgen met de C. Succes, Paul. Welke C is een synoniem voor penitentiair beambte? Welke D ligt in Oost-Vlaanderen en heeft Olivier de Schacht en Ilio Keijsen als bekende inwoners? Heerlijk. Welke E begon in 1914 en stopte pas vier jaar later op wapenstilstand? Pas. Oei, oei. Ja, het was Net. niet makkelijk. Het was niet makkelijk duidelijk. Net. Net een de C, synoniem voor Dat was een sipier. De D was misschien wat moeilijker. Waar Olivier de Schacht woont, dat is in Destelbergen. Ja, niet deerlijk. En de E begon in Aha. 14 en stopte pas vier jaar later op wapenstilstand. Dat was de Eerste Wereldoorlog. Punto, punto. Ah. Jammer. Maar jij. Het was niet gemakkelijk. Het was niet gemakkelijk. Nee, nee, nee. Jij gaat binnenkort weer naar Peridijsa. Geniet ervan. Fijne ochtend, hè? Tot Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. She work it, girl, she work the bowl she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dole. Doin the dough. Doing a thing right on the floor And money, money she making Look at the way she's shakin'. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lustin' for her? Young crazy face it.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 Let's get together, maybe we can start a new phase The smoke's with the club all hazy Spotlights don't know do you're justice, baby Why don't you come over here? You got me saying, eh. Hey.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 Technology. Maatkasten Online Kijk op maatkastenonline.be en ontwerp zelf jouw droomkast We zeiden net van, ja, het is misschien gewoon de laatste goede dag vandaag Klopt niet helemaal, denk ik Weerman Bram, maak ons blij. Goedemorgen. Goeie, goeiemorgen. Ja, het kan natuurlijk niet blijven duren. Hè. Geniet nog maar van vandaag, want uh, ja, het is toch een van de laatste mooie zomerdagen hoor, met op dit moment uh, ja, een mooie zonsopgang die zich aan het organiseren is. Die komt uh, zo meteen op die zon. En het zou kunnen dat de zonsopgang ietsje kleurrijker is dan normaal. En dat komt omdat er Sahara-stof hoog boven ons hoofd hangt. Dus uh, zowel van vanmorgen, een zonsopgang, als vanavond de zonsondergang, ja, die zouden iets spectaculairder kunnen zijn dan normaal. Ik ben, ik ben zelf reuze benieuwd. We krijgen ja. zon. dat ja, is heel moeilijk om te voorspellen natuurlijk. Je moet daar eens bij nadenken. Hoe zot is dat eigenlijk dat wij kunnen voorspellen dat er zand vanuit de Sahara helemaal tot bij ons komt en dan hiervoor wat meer kleur kan zorgen. Ik, ik vind, dat, ik vind een, dat een zot idee. Een dwaze vraag stellen. Is het soms mogelijk dat er zand van het strand van Blankenbergen in uh, Irak belandt, bijvoorbeeld op de auto's? Dat zal moeilijk zijn, want je hebt heel, een hele zware storm nodig om dat zand hoog in de lucht te krijgen. Dus ja. dat, zie ik, dat zie ik nog niet meteen gebeuren. Nee. Okay, ja. En ook te weinig, te weinig zand natuurlijk hebben we ons op het strand. Ja, ja. Uh, maar dus het weer. Hè. Vandaag krijgen we zon en vooral wat hoge wolkenvelden. Met op dit moment in het noordwesten van het land ook wat lage bewolking. Dat trekt geleidelijk aan een beetje het binnenland in. Kan de zon wat gaan, gaan sluieren voor een paar uur. Maar die lage wolken die gaan verdwijnen. De wind dat is wel een dingetje vandaag. Die laat zich goed voelen, matig aan zee zelfs vrij krachtig uit het zuidwesten, maar het wordt nog een keertje warm met temperaturen vandaag van 19 tot 23 graden vanavond en vannacht dan veel wolken met ook wat regen vanaf de kust, de eerste regen die verwachten we zo rond 7 à 8 uur vanavond aan zee, Trekt dan door richting het binnenland, minima van 10 tot 16 graden, morgen dan, ja toch wel een mindere dag hoor, zwaar bewolkt weer met periodes van regen na de middag zou we het wat moeten beginnen opklappen Vanaf het westen. De maxima die vallen wat terug maar het, uh, het blijft nog altijd vrij zacht voor de tijd van het jaar met 17 of 18 graden. Vrijdag wordt dan nog een warme dag met maxima tot 24 graden met wel veel wind en veel wolken maar grotendeels droog weer. En dan de echte verandering die vindt plaats uh, vrijdagnacht en ook zaterdagochtend. Dan krijgen we veel regen over ons heen en de wind die gaat dan van zuidwest naar noordwest draaien. Ja en dat gaat een enorm verschil. Geven, Want het wordt een pak frisser. Op zaterdag halen we nog maar 13 of 14 graden. En op zondag is dat zelfs maar 12 graden. Oh, okay. Even naar de Sahara dan. Dankjewel weer, Mamram. Kijk, we zijn gewaarschuwd. Goedemorgen, nog vele Philips uit Wachtenbeke. Goedemorgen, Peter. Jij maakt je al een beetje zorgen. Ja, ja, ja. Ik had mijn wekker gezet van de morgen. Ik ga Peter al zien en ik zag jou op tv... Dus ja. ik snap het blijkbaar niet zo goed. Eh, wel. Peter Post is een actie waar Peter Post Kenny de postbode wegstuurt met het gouden pakje. Dus die zou toch nog bij jou kunnen landen. Ah, dan ga ik misschien toch nog naar wat voor kunnen gaan. Dat gebeurt over 13 minuten. Succes hè. Veerle. Ah, dan, ja, dankjewel. Oh, en But she's right Uit je buurt, maar nog eerst een opmerking van Isabel. Die zei van ja, we hebben naar die aardbeving in Afghanistan en Poetin en Oekraïne en Syrië. En problemen in Afrika en China, conflict Taiwan. Er is zoveel, maar we moeten inderdaad keuzes maken Isabel, dat klopt. En dit zijn de keuzes van morgen. Goedemorgen, de Palestijnse Gazastrook is ook vannacht zwaar gebombardeerd door het Israëlische leger. De inwoners hebben er ook nog maar voor twee weken eten, want Israël heeft de Gaza-strook volledig afgesloten na de verrassingsaanval van Hamas vorig weekend. Daardoor is er geen eten, water en stroom. En de vakbonden van het hoger onderwijs in ons land gaan straks betogen omdat ze meer geld willen voor de universiteiten en hogescholen. De Vlaamse regering heeft wel extra geld beloofd, maar dat is volgens de vakbond niet genoeg omdat er ook meer studenten zijn. En ook rectoren, docenten en professoren betogen vandaag mee. En dit is het Nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Els Goedemorgen. Goedemorgen. Antwerp schepen Erika Kaluwaarts stapt uit haar partij Open VLD. Dat heeft het partijbestuur bekendgemaakt. Kaluwaarts is bevoegd voor onder meer economie, openbaar domein en digitalisering. Bij Open VLD kwam het nieuws als een verrassing. Volgens lokaal voorzitter Fons Borghino gaf ze ook maar vage redenen op voor haar ontslag. De partij vraagt Kaluwaarts nu ook om ontslag te nemen als schepen, zegt Borghino. De stuur is natuurlijk daarover onmiddellijk vergaderd en uh, uh, vraagt haar eigenlijk om ontslag te nemen uit alle functies waarin hij de partij vertegenwoordigt. Dus ook afgeven. Uiteindelijk er is er een coalitieakkoord tussen de partijen NVA vooruit en uh, VLD. En als zij niet meer tot onze partij behoort, is het duidelijk dat zij daar de conclusies moet aantrekken. Volgen de begin vorig jaar klode Marinauer op als schepen. Ze is de enige liberale schepen in Antwerpen. Gemeenten uit de Kempen hebben vorige maand bijna de helft meer aanvragen gekregen van gezinnen die advies willen over hoe ze kunnen besparen op energie. Wie in de Kempen woont, kan dat sinds eind vorig jaar doen via één website, duurzaamwonen.be. Er komt al een expert langs die geeft tips over hoe je best kan besparen op je energieverbruik. En nu de winter dichterbij komt, zoeken mensen naar Nieuwe manieren om hun energiefactuur te drukken, zegt Kathleen Mertens van Energiehuis Kempen. Dan uh, merken we dat er vaak vragen zijn over isolatie, over takisolatie, over uh, muurisolatie of over ramen. Uh, en daarnaast zijn er ook uh, vragen over premies of waar ze terecht uh, kunnen voor bepaalde premies aan te vragen. En Lotte Kopecki heeft de Kristallen Fiets gewonnen bij de vrouwen. Dat is de prijs voor beste Belgische renner van het seizoen. Kopecki won het voorbije seizoen zowat alles. Onder andere drie wereldtitels, de Ronde van Vlaanderen. En ze rijdt zes dagen in de gele trui tijdens de Tour. Kopecki wint de Kristallen Fiets al voor de vierde keer, na een bijzonder seizoen dus. Ik vind het heel moeilijk om zelf te zeggen, maar ja, na het seizoen dat ik gerealiseerd heb, denk ik dat ik deze trofee wel verdiend heb. Ik sta er zelf ook wel stil, dat ik wel wat ik het afgelopen seizoen gerealiseerd heb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 kom erop met je files. Ja, naar Antwerpen hè. de E17, de gewone ochtendrukte aan, uh, ja, vanaf Kruibeken maar het stelt voorlopig niet zoveel voor wel problemen op de E313 drie kwartier ben je kwijt vanaf Massenhoven Dat komt ook door een aanrijding bij Randst. één rijstrook is daar dicht op de Antwerpse ring dan richting Gent uh, ja, hou rekening met twintig minuten vertraging op het hele stuk tussen antwerpen Noost en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel files van een kwartier op de E19 zie ik vanaf Zemst en verder ook tien minuten vanaf Aardschot tot Holsberg en op de E411 vanaf Overijse. De binnenring rond Brussel, 20 minuten file rijden tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring is dat ongeveer een kwartier, zie ik inderdaad. En dan in Brussel, Schaarbeek, zijn er problemen door een ongeval op de Lambert laan richting Meijzerhouw. Rekening met 20 minuten file, tot op de Van Praatlaan in Laken, dus als je van de A12 komt. Hè. En dan op de ring rond Gent, tot slot. We kennen de oorzaak voorlopig nog niet, maar daar sta je ook een kwartier in de file, van Drongen tot sint Westrem in de richting van Merelbeke. Misschien staan die mensen wel gewoon allemaal buiten te wachten op Kenny de Postbode, want die komt er bijna aan. Het gebeurt allemaal om 20 voor 8, zodat je klaar staat aan je brievenbus. En dan komt Kenny met een pakje, een gouden pakje, een jaar lang gratis huishoudhulp. Dat wilde winnen, hè madame, meneer en iedereen daartussen.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 Not the word from your lips. It's a took for granted that I want to skin it in. A quick hit. That's your game. That I'm not a piece of meat. Stimulate my brain. Nee, nee. Oh, was <laughs> hey. We don't have to take our clothes off van Germaine Stewart. Dat gaat gebeuren voor de eerste keer in de radioschiedenis. Ja. Er staan al een paar mensen klaar hoor. Kan u een jaar lang huishoudhulp winnen? Toch goed, vanaf vandaag. Een paar woensdagen aan elkaar. Heb je, je brievenbus ingeschreven en er staan mensen klaar op dit moment? Oh, Claudine Gorissen staat klaar in Zoerstel. Lisette zegt, ik ben in blijde verwachting in Turnhout. Marleen Abeels in Beringen. Gizel, de Graven in Wingenen. Ik denk dat er veel mensen aan hun uh, brievenbus staan. Kenny, onze postgode die komt misschien met jouw gouden pakje. Daar is er ook nog spoedproducten in voor één jaar lang. Ho, oh, Kenny, goeiemorgen. Goedemorgen nogmaals, Peter. Ja. Kenny, beschrijf eens waar je staat op dit moment. Ik sta hier momenteel nog op het voetpad en rechts van mij ligt een hogeschoolgebouw. Rechts van jou ligt een hogeschoolgebouw. Kun je misschien ja. ook al even verklappen in welke provincie je zit? We zitten in de provincie Limburg. <lacht> Oké, okay, Kenny. Fiets naar de winnaar of de winnares. Okay. Dan zijn we weg. Het is 20 voor 8. Je staat naast die brievenbus. Daar gaat hij met zijn pak. Een gouden pak, een enorme bak van b-poster achteraan. Je kan meevolgen in de app van Radio 2, kun oh, je kan meteen zien waar hij staat. Pas op voor de auto's, Kenny. Ja, het is ja, ja, druk. Ja, ja, ja. ja, het is uh, redelijk druk. We komen op een kruispunt. Ja. Mooi aangelegd trouwens. Ik vind dat de wegen oh, oh. hier in Limburg zeer mooi zijn. En in welke stad zit je intussen? Dat mag je al zeggen. Zitten, mag ik het al zeggen? Ja. In Hasselt. In Hasselt. En waar? Waar staat de winnaar of de winnares? niet? Wel, ik ben hier aan het kijken. We gaan ons vervolgen. En ik zie daar al een dame buiten staan. Ja? Ja, we gaan ons naar links begeven. We gaan het voetpad op. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Ja! We hebben een winnares en we zijn hier bij de plaatselijke winnares van het allereerste gouden pak van Radio 2. Proficiat, mevrouw. Dank u wel, meneer. Mag ik u dat overhandigen in naam van Peter Post? Dank u wel. Alsjeblieft. Mag ik uw naam nou weten, mevrouw? Mijn naam is Hardy Marceline, maar iedereen noemt mij Sineke. Zo, mevrouw Sineke Marceline Hardy, proficiat. Weet u wat erin zit? Nee, u mag het openmaken. Ik zal het even vasthouden misschien. Dank u wel. Een jaar gratis huishoud hom. Dat gaat goed van pas komen. Dat komt zeer goed van pas, voor, mevrouw. Maar dat is nog niet alles. We hebben nog iets voor u. Nee, maar dat zit niet in de doos. Niet, nee, nee, maar, daar gaat mijn vrouw niet gelukkig mee zijn, denk ik. Nee, Daar in die trailer, in mijn aanhangwagen, daar zitten nog huishoudproducten in. Oeh, dus mevrouw vindt eigenlijk niet alleen huishoudhulp, maar ook de producten erbij. Alsjeblieft, we zullen misschien eens gaan kijken. Zeker. Heerlijk. Hè? Doe maar mevrouw. Ja, kijk intussen zeker mee in de app van Radio 2, wat die er allemaal uithaalt. Maar kijk, een goede reden om je in te schrijven. Radio2.be. Klik door op de neus van Peter Post. En misschien komen we volgende week woensdag wel aan jouw brieven bestaan. Trixo. Sterk in Huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op TrixoX.be. Schrijf hem in, die brievenbus. En Peter Post, die klaar de klus. Goedemorgen, morgen. Amai, ze is content, dat is Ja, ze is al aan het sleuren met al haar producten. Prachtig, ja, Kenny, Kenny, Kenny, goed gedaan. Volgende week woensdag, een nieuwe kans om 20 voor 8. Ja, ja, Lekke vraag binnen trouwens. Until I find you van Steven Sanchez. Ik had er zelf nog niet aan gedacht, dus just... Karel van der Paar zegt, uh, moest ik mijn brievenbus terugregistreren of blijft die uh, gelden? Nee. één keer inschrijven is perfect. En je kan de komende weken nog meedoen. Absoluut. Peter Post, gewoon radio2.be. Klik door op de neus van Peter Post. En nu komt er plots iets binnen. Ik moet... Ja, was is even in shock. Wat is er nu aan de hand? De Oekraïnse president Zelensky is plots in ons land. Hij is gisteravond aangekomen en het is een volledig onverwacht bezoek. Poef. Voilà. En wat gaat hij dan doen? Ja, wat komt Ik hij doen? praten met premier De Croo en een aantal ministers. En uh, het zal waarschijnlijk kunnen gaan over de F-16's die hij heel graag wil van ons land. Oké. Het is niet dat hij gewoon even lekker gaat minigolven in Blankenbergen. Kan, hè. Ik kom, met mij koffie drinken. Goeie hij goeie. wil weer iets, goeie ja. Goeie. Wie was die stem? Dat was de stem van Kamal Karmach. Goedemorgen, Kamal. Goedemorgen. Je hebt in de mensen de microfoon en begint erin te klappen. Het is ongelooflijk. Hè? Ja, trouwens, we krijgen nog heel veel vragen binnen over Jeroen Meus. Over één heel specifiek ding in dagelijkse kost. Morgen spreekt hij er voor het eerst over. Uh, om ja, kwart vracht ongeveer. Ja. Het, is wel, uh, het is wel de moeite. Enige idee, Kamal, wat zou kunnen zijn? Gaan we eindelijk zonder boter koken? <laughs> nee, nee, heeft er niks mee te maken. Als je geld nodig hebt, dan zit je vandaag goed bij Goedemorgen Morgen. Want bij VRT1 en VRT Max hebben ze een nieuwe topshow met Kamal Karmach en Christel Verbeke. Goedemorgen alle twee. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vanavond presenteren jullie Geld Gezocht op VRT1, een programma waar je geld zoekt bij mensen die denken dat ze het niet hebben. Dus luisteraar, hou je vragen goed klaar. Ja, vanavond het verhaal van Saskia, alleenstaande moeder van uh, ja. twee kinderen, die eigenlijk best wat geld verdient. Maar Christel, hoeveel uh, is dat een maand inkomen? Oh, dat is een strikvraag. Ik denk 3400, alles ja. begrepen? Dat is toch ja. ja. wel netjes eigenlijk. Wat is dan het probleem? Het probleem zit hem op verschillende vlakken. Hè. Een beetje een, een, een nonchalante Saskia die niet echt een huishoudboekje of zo heeft, niet goed weet waar haar geld naartoe gaat. En dat hebben we mee onderzocht. We hebben gezien dat er veel naar boodschappen gaat. Vooral de buurtswinkel, elke dag of twee keer per dag. Ja. Dat is natuurlijk een hele kostelijke. Maar uh, ja, wat hadden we nu nog allemaal, Kamal? Ja, het probleem vandaag is vooral dat je ziet dat je alleenstaande bent. Hè, want ze is uit elkaar... Ze is alleenstaande, zorgt voor twee kinderen. En in ons land wordt dat eigenlijk relatief hard afgestraft. Want je moet eigenlijk alles op eigen ja, ja. financieren wat heel veel gezinnen met twee kunnen doen. Klop. En dan zie je dat je zelfs al verdienen op jezelf heel goed. Want ze moet shiften doen. Ze is een verpleegkundige. Uh -huh. Je moet nog shiften extra doen en uh -huh. nachtshiften en ploegen en zo. Ja, om er best. maar voor te zorgen dat ze kunnen rondkomen. En dan nog kan ze de studies van haar zoon niet betalen. En daar gaan wij haar mee helpen. Ja. Straf, hè. Zijn er zo dingen dat je zegt: oké, okay, dit kan ik nu aan jullie, maar ook aan de luisteraars meegeven. Dit is iets wat in heel veel gezinnen wat er verkeerd gaat, zonder dat je het weet, waar je heel veel geld aan uitgeeft? Goh, een aantal dingen. Ik denk voor te beginnen, overzicht. Weten wat er binnenkomt, weten wat er buiten gaat. Oh, jij weet het ook niet. Ja, ja, ik, ik heb mij dat al vaak dat voorgenomen om te doen. Maar... Er zijn mensen met Excel-documenten. Ja, uh, met ah, wel, maar dat is heel slim, maar dat doe nee. ik niet. Dus dat is al Christel. een, een ja, goed begin. Ja, ja. ja ik, vind dat, ik vind dat een heerlijk gevoel, die financiële rust te hebben van ik weet het gewoon. Uh -huh. De tering na de nering, dat is zo'n oud spreekwoord. Ja. Ik, vind, ik vind dat heel belangrijk. Dus dat is wel om te beginnen een heel belangrijke. Gewoon weten wat er binnenkomt en wat er buiten gaat. En waar kan je makkelijk op besparen? Oh. Partner. Maar. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Ander probleem. Er komt nog een vraag binnen van Vincent. Kan Petrus vragen of Kamal intussen nog discussies gewonnen heeft van zijn vrouw? Nee. Nee, dat dacht ik ook. Dus, ja, nee. Nee. Nu, ik zag wel Kamal. Ja, ik heb tegen haar gezegd dat ze er goed uitzag. Daar was ze mee akkoord. Ah, oh, mooi. Maar er komt nog ook binnen van... Ja, uiteindelijk, ik zag jou ook allemaal in dat programma. Jullie zitten echt los in de mensen, hun kasten. Mm -hmm. Wat ga je er allemaal doen? Kijk, daar zie je zoveel patronen, zoveel gewoontes als je de kasten mocht opendoen. De zolder en de kelder, daar staan meestal zo de dozen... ...van voorwerpen die je gekocht hebt die dan toch een beetje duurder waren of zo. Mm -hmm. Dus de kasten vertellen veel. Een voorraadkast waar heel veel uh, peekjes en erretjes in staan. Dan weet je gewoon van... Ja, maar wacht, er staan er al vervallen tussen. Je hebt geen overzicht. Nee, ja moet je om de zoveel tijd wel eens checken. Ja, er zijn naartoe. ook altijd kastjes waar we niet in mogen. Ik vraag me af waarom. Kamal, weet jij dat? Kamal, ben je al stiekem in een kastje geweest? Ik ben er iets bij voor, maar nee, ik ga het niet het is zeggen. Christel haar, haar werk. Ik zit gewoon beneden alle administratie door te ploegen. Maar Christel ah, ja. gaat echt alle kasten in. Want meestal is er maar eentje, vaak op de slaapkamer, ja, ja. waar je daar niet in mag. Ja. Ik heb zo'n zo kom gevoel, dat is ook leuk. dat zaten mensen ook gewoon in de kleerkasten op televisie. Straks even het verhaal van de cola. Hoe je met cola heel veel geld kan verdienen. Na Abel en onderweg. Ik doe de dicht. Straten lijken te huilen. volken lijken te vluchten. Ik stap de beurs in. Mensen lijken te kijken. Maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien.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 Wat je nu ziet, wil je dansen met illusies in gedachten? Zo Onderweg van Abel. Goedemorgen. Morgen. Bij ons Kamal en Christel vanavond te zien in het VRT1-programma Geld gezocht. waar ze geld gaan zoeken voor mensen die het moeilijk hebben. Het mooie verhaal van Saskia: alleenstaande mama met twee kinderen die eigenlijk best goed verdient. Jullie hebben iets gevonden, en dat had met cola te maken. En de zoon, Kamal, vertel eens. Ja, de zoon Malik, een fantastische kerel, die hield heel erg veel van cola, maar vooral het den, merk. De echte cola. De, de echte, zoals ze zeggen. Het A-merk. Ja, A-merk. Ah. Dat is kristal uit A-merk. En uh, hij was ervan overtuigd, ik moet en zal het hebben. We willen daar niet op toegeven. Nee. En al zegt, oké, okay, als je dat super lekker vindt, dan is het zo. Maar we gaan eerst een test doen, een blinde test. We gaan verschillende cola's proeven. Ja. Als je het eruit haalt, dan blijf je het drinken. Maar hoeveel, hoeveel kost en... dat per maand trouwens? Oh, het was 0,79 euro per blikje. Want hij, hij lust vooral de blikjes. Oh, en hoeveel zaten die per maand? 600? Nee. nee. Oh, ik weet het niet dat meer, Peter. Moeite, maar nee. onder, ik denk dat ze bijna, denk dat meer dan 1000 nee, dat euro is per jaar al Op een jaar was oh. heel veel ja, ja. geld. Ja, ja wel. Maar dit, jullie... We mogen natuurlijk nog niet weten of, of hij eruit heeft, heeft uitgehaald of ja, wel. Oh. Vertel. Ja, ja. We, gaan het, we gaan het laten horen. Ja, ze moeten kijken. Maar... Ja, wel, we gaan kijken. Je kan in de app van Radio 2 of VRT1 kijken. Het team gaat naar. Is het is een cola van een huismerk die 0,38 euro per liter kost. Dat is veel minder dan jouw lievelingscola, dus daar word ik heel blij van. Schik, hè? Ja, dat is raar. En een 4 raar. op 10 geven voor de echte is... cola. Oh, heel, zalig, hè? Is het ook een optie om te veranderen van merk nu? Ik denk dat dat zeker de moeite is. Dat wil dat zeggen dat je ongeveer een 100 euro kan gaan besparen per maand. Onwaarschijnlijk, ja. Heerlijk, hè? Ja, hij was eigenlijk wel mee, hoor, want hij ziet zijn mama doodgraag. Dus hij zei, ik zal wel overschakelen op water. En toen had ik zoiets van, nee, maar wacht. Nee. Eh, als jij heel graag die frisdrank hebt, dan, dan we gaan we dat proberen. Maar het kwam ons heel goed uit dat hij dan een 4 op 10 gaf voor zijn lievelingscola. Goed. En ik deed echt een vreugdedansje. Dat, hey. uh... Ja, dat zit dan wel even mee, natuurlijk. Ja, voilà. <laughs> en de mama mag dan geld besparen op die manier. Fantastisch. Hoor al de fluit van Koen Wouters. Gaan we zo meteen... Uh... Niet over praten. Nee, het is te veel. Te veel informatie. Nee, Absoluut. niet. Christian Kamal, vanavond op TV, maar gezellig bij ons na acht uur nog met een goed gedag, mm -hmm. Het zomert in het land waar ik van hou. Hier dansen alle mensen in de straat. Van hou, kroegen sluiten veel te laat als waar ik zo van hou. De vrouwen zijn hier goed gebouwd als wat me bezig houdt. Welkom...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 Sven Tybold Vraag dan onze koning waar hij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 Veel goede tips voor jouw portemonnee, maar waarom gebruikt de Kamalkarmag het hoofd van Gene Thomas als dartsbord? Schoon verhaal vanmorgen! Het is 8 uur, 14 uur krijgen je vanmorgen van Shema Sai. Goedemorgen. Een Brusselse VZW die met Roma werkt, dient een klacht in tegen vooruitvoorzitter Conor Rousseau. En de Gaza-strook heeft nog maar voor twee weken eten en er zijn steeds meer bombardementen. Een Brusselse VZW die zich inzet voor de Roma-gemeenschap dient een klacht in tegen de voorzitter van Vooruit, Conor Rousseau. Hij had in een café in Sint-Niklaas mogelijk racistische uitspraken over de Roma gedaan tegen enkele politieagenten. Hij excuseerde zich daar al voor, maar dat is niet genoeg voor de VZW. En dus dienen ze klacht in voor racisme en het aanzetten tot haat en geweld. Dat zegt de advocaat van de VZW, Abderrahim Lahali. Excuses zijn inderdaad één element. Het gaat hier vooral om de bewustwording dat die uitspraak zouden kunnen aanzetten tot haat. Ik heb zelf in mijn twintigjarige ervaring als advocaat in heel veel racisme dossiers behandeld, nooit een dergelijke mogelijke flagrante de schending van de antiracisme wetgeving hoort. Je moet weten, het gaat hier om een voor-ontstaande politicus. Het gaat hier over een leider van een regeringsdragende partij. Je moet weten, de impact van die uitspraken zijn enorm en zijn zeer nefast voor de samenleving en in het bijzonder voor de Roma gemeenschap. De VZW zegt ook dat ze Rousseau zal uitnodigen om mee te gaan naar het concentratiekamp van Auschwitz, waar in de Tweede Wereldoorlog minstens 20 2000 Roma vermoord werden. De vakbonden van het hoger onderwijs betogen vandaag in Brussel tegen besparingen bij de universiteiten en hogescholen. De Vlaamse regering wil wel 59 miljoen euro extra geven aan het hoger onderwijs, maar dat is volgens de bonden niet genoeg omdat er ook een pak meer studenten zijn. De universiteiten lopen honderden miljoenen euro's mis, zegt de rector van de Universiteit Gent, Rick van der Wallen, die ook mee gaat betogen. Vorig jaar ging dat voor alle universiteiten samen over een bedrag van niet minder dan 350 miljoen euro voor de Universiteit Gent. Bijvoorbeeld gaat dat over een bedrag van 80 miljoen euro. Ik ben geen groot betoger. Mijn ervaring op dat vlak is heel beperkt, maar het gaat nu echt wel over een zeer belangrijk thema, namelijk de financiering van de hoger onderwijsinstellingen. De Oekraïense president Zelensky is gisteravond aangekomen in België voor een plots bezoek. Hij zal premier De Croo ontmoeten en ook enkele ministers. Het is het tweede bezoek van de Oekraïense president aan ons land. Het zou kunnen dat hij wil praten over de levering van F-16-gevechtsvliegtuigen. Het leger onderzoekt of ons land toch enkele van die oude toestellen kan leveren aan Oekraïne, want eerst was gezegd dat we geen f 16 konden geven. In de Palestijnse Gazastrook hebben de inwoners nog maar voor twee weken eten. Dat zeggen de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 Het conflict heeft intussen aan aan 1200 mensen in Israël het leven gekost en aan meer dan 900 mensen in de Gazastrook. Ook vannacht waren er nog zware bombardementen op Gaza. In het wielrennen hebben Lotto Kopecki en Remco Evenepoel de fiets gewonnen. Dat is de prijs voor de beste Belgische renner van het seizoen. Kopecki pakte drie wereldtitels, won de Ronde van Vlaanderen en ze reed zes dagen in de gele trui tijdens de Tour. Lotto Kopecki is 27 en wint de fiets al voor de vierde keer. Ik vind het heel moeilijk om zelf te zeggen...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 Dat dat wel heel speciaal is en dat dat wel even tijd verdient om, om echt bij stil te staan en, en te beseffen dat het heel bijzonder was. Remco Evenepoel won geen grote ronde dit jaar, maar wel twee klassiekers en het WK-tijdrijden. En dit is het nieuws uit jouw buurt. De Antwerpse afdeling van de Open VLD vraagt dat Erika Kaluwaerts ook ontslag neemt als schepen, nu ze uit de partij is gestapt. En gemeenten uit de Kempen hebben vorige maand bijna de helft meer aanvragen gekregen van gezinnen die advies willen geven hoe ze kunnen besparen op energie. Het is droog met zonnige periode en veel wolken. Het wordt zo'n 23 graden. Meer nieuws uit de Antwerpen lees je een hele dag door in de app of op de website van 14nieuws. Als je op dit moment in de app van Radio 2 aan het kijken bent, zie je waar het rood kleurt... Het heeft niks te maken met de sossen, het heeft alles te maken met de fileshaai, ja, vertel eens. Ja. Ja. Naar uh, Antwerpen, uh, vooral druk vanuit de Kempen. Een half uur moet je aanschuiven vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven, dus op de E34 en de E313. De uh, E17 valt goed mee, 10 minuten momenteel, van voor Kruibeke. Antwerpse ring richting Gent, uh, hou rekening met een kwartiervertraging tussen antwerpen noord en de Kennedy-tunnel. Verder dan naar Brussel, vooral weer uh, lang, flink druk op de E19, bijna een half uur, ben je kwijt vanaf Mechelen-Zuid... De andere files zijn maximaal een kwartier lang richting Brussel. Eigenlijk weinig bijzonderheden en zeker ook geen verrassingen of ongevallen te melden. De binnenring rond Brussel, dat is vooral drukte natuurlijk weer op de binnenring. Hè. 25 minuten aanschuiven van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. De buitenring een kwartier van Eigenbrakel tot, tot Bijtervuren inderdaad. En tot slot in het centrum vrij druk ook op de kleine ring richting Zuid met 20 minuten file van Koekelberg tot Kunstwet. Nachtjust in parket in Permo. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. En dankjewel Patrick Petit voor de prachtige zonsopgang in onze app. Ja, de zon komt nog eens vandaag. Morgen is het even voorbij, hè? Hou daar rekening mee. Maar hey, vrijdag gaan we weer goed weer hebben. En vanaf het weekend weer gedaan. Sorry, goedemorgen. Ja. Bellen, watching you. Ik moet u weer een beetje in doog houden soms, hè? Every breath you take van the police, het is tien over acht, goedemorgen. 11 oktober, elke dag is het ook alweer. Hey, hey, hey. Goedemorgen morgen. Je woensdag begint. De dag dat je hoort op Radio 2, dat de Oekraïnse president Zelensky komt lunchen of ontbijten met Alexander Kroom. Is lunch, ontbijt? Liefst, het... het kan van alles zijn, we weten ja. het niet. Maar het was in ieder geval heel onverwacht. Ja, plotspoef, maar dat moet toch al even voorbereid zijn? Kan toch niet anders? Ja, maar uh, de pers is niet ingelicht. Duidelijk. Wat we wel weten, uh, lekker veel zon en een eerste prachtige winnares van Peter Post, Sinek uit Hasselt. Die kreeg van Postbode Kenny een jaar lang huishoudhulp en was daar dik content mee. Dus... Als je zelf nog een briefmuss hebt die je wil inschrijven, doen hè. Radio2.be. En nu kan je ook geld verdienen, want ja, Christel en Kamal zijn er van het programma Geld gezocht op VRT1, waar ze geld zoeken bij mensen die denken dat ze het niet hebben. Maar vooral Christel, je hebt een heel duidelijke dag. Ja, Kamal die zit al van eten nee schudden. Jij ja, gaat niet ja, ervoor, ja. niet dit gedacht? Nee. Christel, jij mag kiezen. Wat is jouw gedacht? Dus, mijn gedacht is het volgende. Een cadeau mag je zonder schuldgevoel weggeven. Sorry, donkel Jos. <lacht> ah ja, dus concreet voorbeeld. Wat heb jij al gedaan dan? Ja, nee... Ik ik, ik denk aan de vele geurkaarsen die je wel eens krijgt. En waarvan je het gevoel hebt van... Oh, dat is nu toch precies niet zo mijn ding. Tabak en amber, of wat is het? Of dat uh, is het. Ladies, <laughs> lelies in een boeket. Ik ben allergisch aan lelies. Ook doodzonde. Oi. Of een vaas krijgen of zo. En, en het gevoel hebben van... Ja, ik kan dat niet weggeven. Want als de Jos volgende week binnenkomt en de vaas is er niet meer... Dan gaat hij een heel teleurgesteld zijn. Maar mijn gevoel is dat je dat wel kunt... Um. Ik kan vindt van niet. Tot nee, helemaal niet. Ja, omdat ik geen ruggeraad heb. <lacht> ja, maar ik vind dat altijd superzielig als ze op bezoek komen. Dan ga ik soms inderdaad naar de zolder of naar, naar de garage om dan iets terug te halen en dan even terug op zo de, de schouw te leggen. Nee. Ja. Kun je daar een uh, heel concreet voorbeeld van geven? Ja, ik kan u voorbeelden geven. Ik heb legio vazen of kaders. Heel veel kaders. En dan moet ik daar zo nog snel een foto in steken. Oh, nee, we dan niet gedoe? Soms is dat niet het juiste formaat. Maar dan moet ik er een wit A4 steken en dan zo in het midden plakken. Toch Kijk, Gekke vraag zo. Wie geeft er nu een kader als cadeau? Marokkaan. <lacht> is dat waar schema? Nee. nee. Geef nee. er veel kaders aan elkaar. <lacht> <lacht> nee, dat is een ding. Nee, nee, zo ding. Borden, maar we krijgen zo'n borden. Dat is wel waar. Ja, zo'n ja. borden, borden met rare tekeningen op zo'n pauw en dat zo'n eet worden. <lacht> Ik heb het. zegt goeiemorgen, salam salam vandaag. Ja, ja dat is echt zo, omdat we vaak samen eten. Hè? Dus we eten vaak samen. En vaak ja, geef we dan zo'n bord waarop je samen kan eten. Waarom? En die houden we allemaal bij. De pauw. Ja, dat is gewoon design. Dat is gewoon, dat is een, soms ja... Soms ja dat, is, ja, dat zijn de chique borden. Hè? Zeg, maar wat ik nog wel wil zeggen... Uh, het is niet dat ik onrespectvol ben en niet dankbaar ben voor een cadeau. Maar um, bij mij is het meer het cadeau... Het moment dat het cadeau wordt afgegeven is eigenlijk de attentie. Ja. Dat, dat zit daarachter. Hè? Dus niet onrespectloos, maar het is het moment. Gelukkige verjaardag, ik heb iets mee voor u, al oh, drie dikke kussen. En eigenlijk is dat het moment. En daarna mag het cadeau in de circulaire of de deeleconomie. Ja, ja. Maar, maar soms denk ik ook wel, er zijn mensen die gewoon ook heel persoonlijke cadeaus geven. Iets voor hun interieur of zo. En ik vind dat zo persoonlijk dat ik dat zelf gewoon nooit zou doen. Ja. Ik voilà. probeer altijd iets te kopen, maar ik denk, oké, okay, daar kan iedereen iets mee. Ah, ja. kaders. <lacht> nee, geen kaders. Kaders. Maar zijn wel goed eigenlijk. Ik heb van jou afgelopen zomer en van jouw vrouw een heel mooie vaas gekregen. En, uh, weet je het heb, nog? Heb je ze nog? Ze ja. staat standaard ergens in mijn interieur. Mijn Hoorbaan. vrouw is ook wel queen. het is queen. toch durven, hè? Die is koningin van de cadeaus. Die is dus altijd erop. Maar ze was zelfs Christel. gaan kijken naar mijn interieur. En Ach, daarop ja. had ze dan zich gebaseerd ja, het een om een vaas Moeilijk, vast, keer, of weet, hè, om dat te weten. Oké, verhalen over jouw cadeau dat je misschien al weggegeven hebt. Je mag het delen in de app van Radio 2. Dat ja, bij mijn mama nu. Nou, toffe collega. Nee, ja. Het enige wat ik van mijn collega Chrisel heb gekregen is kritiek. <laughs> ook mooi, ook mooi. Mijn ja. liefde He, dan ja, kan je er iets nou, mee. Wat is jouw gedacht, Christel? Mag ik even herhalen? Sorry. Een cadeau mag je zonder schuldgevoel weggeven. Alsjeblieft. Justin sorry Timberlake. Sorry, nog wel Joss. <laughs> nee, nee. Is terug bij NSYNC, Better Place. Komt uit de film Trolls. Goedemorgen. It's some kind of love. some kind of fire. I'm already up. But you lift me higher. You know I'm not wrong. You know I'm not lying.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 Hij is aan het dansen op Better Place van NSYNC en Justin Timberlake. Vind je het keuze? Ja, ik vind het zalig. Ik hoor er heel vrolijk van. Kamal kan minder aan het dansen. Je een danser, hè? Het is vroeg en alle lichaamsbeweging probeer ik te vermijden. <laughs> Oké, okay, bij deze. Dan ben je goed bezig. Ja. Het gedacht van Christopher Beek komt wel binnen. Nog even kort herhalen, Christel. Een cadeau mag je zonder schuldgevoel weggeven. Sorry, onkel Jos. Een mooie reacties die binnenkomen. Johan Steenhakkers. Ja, ja, die heb ik nog niet tegengekomen, maar wel Jonas Steenhakers uit Londerzeel die zegt ja, ik ben het eens met Christel, er zal altijd wel iemand zijn die er dan wel plezier mee kan voilà. doen en dan is dat nog nuttig. Ludo Grison zegt ja, als ik weer een envelop krijg van mijn oma met 500 euro in, denk ik, pooh, wat moet ik daarmee doen? Dus ja, kijk, dat is misschien... Ludo, mijn nummer is 048. <laughs> ik vermoed dat het sarcasme is, want inderdaad, geef gewoon geld. Iedereen blij mee. Suzette Heider, ja, je moet wel dan zien dat je dat cadeau... ...die teruggeeft aan degene, degene waar je het van gekregen hebt. Heel gênant. Ja, heel zo, gevaarlijk. Een beetje ook. boekhouding bijhouden. Vooral met, zo met, met fles en wijn kun je dat hebben. Dat je denkt, van, maat, het is toch geen geweldig goeie. De truc is om daar met een elastiekje en een klein papiertje aan te hangen... ...van wie je die hebt gekregen. Dat kun je nooit ah, missen. Dus heb... jij doet dat ook. Wow, hey, dat, is, dat is hier, dat is hier ja, ja, geen ja, ja, politiebureau, Christoffer Ja, Jawel. Christof ja, Ik geef gewoon even een tip. Met, met wijn doet toch iedereen het, of niet? Dat drink ik meestal gewoon lekker zelf op. Ah nee, dat is... Maar wij drinken bijvoorbeeld... Ah, maar nu weet iedereen dat misschien geen rode wijn en dan krijgen wij rode wijn. Ah ja. Ja. Ja. Zee, ik, ik vond hier nog een heel goede reactie die ik graag wil voorlezen. Ja. Caroline Viet zegt, um, een cadeau dat ik aan mijn mama had gegeven, zag ik enkele weken later bij mijn zus in de living staan. En ik vond dat heel kwetsend. Dus oh. let daarmee op. Ja, dat is wel niet zo slim. Dan. Dat is niet zo slim. Maar straks hebben we nog iemand die misschien wel iets moet vertellen aan Christel Verbeke. <lacht>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 Now so I My Life van Nouda. Het is 24 over 8. Goedemorgen, morgen. Ja, goed, mijn gedacht van Christel Verbeek hier bij ons. Dus uh, cadeautje die je krijgt, kan je gewoon lekker weggeven. Geen enkel probleem. komt toch een klacht binnen van Jimmy de Berger uit Sint-Niklaas. Ken je, Jimmy? Ah ja, dat is uh, een die-hard-fan van K3 altijd wel huh? al geweest. Dario en Jimmy, Christel heeft onze cadeautjes, geurkaarsen, toch niet weggegeven. Hé. <laughs> hey. Nee, nee, nee, tuurlijk niet, Jimmy. Zeg hallo. Hij is uh, gesteld. Plots was er hier een <laughs> discussie ook over Bloemen, vind jij een heel goed cadeau-kanaal? Ja, ik, vind, ik, ik krijg heel graag bloemen en ik geef het ook heel graag, omdat je, je, cadeau, of omdat je de mensen niet opzadelt met je cadeau. Dus na drie, vier dagen is het vanzelf weg. Dus dat is eigenlijk exact wat Christel zegt. Het is een heel mooi moment op dat moment en na vier dagen zijn ze er ook vanaf en ben je geen... En die ga je nooit weggeven natuurlijk, hè. Ik vind bloemen verschrikkelijk net, omdat ze zo snel doodgaan. Dus je krijgt een heel duur cadeau en na vijf dagen, of zelfs in mijn geval een paar dagen maar, dan is dat gewoon weg. Als je dan een cadeau krijgt dat langer blijft, dan kan je dat tenminste nog weggeven, als je het echt niet leuk vindt. Het maakt van alles los hier, hè. Johan Halters uit Gent heeft nog een mooie anekdote over een boeket Anjers. Johan, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Ja, deel even je verhaal, Johan. Wel, jaren geleden was ik op bezoek en meestal als ik op bezoek ga neem ik een boeket bloemen mee. Ik had een boeket anjers mee en alles is goed voorlopen, van de dag. Toen ik naar huis ging, onder de weg, uh, werd ik op dat ik mijn zonnebril vergeten was. Oh nee. Ik terug wow. naar die dame, oh nee. Ik terug naar die dame en die dame was ondertussen naar Rafa van toe. Wat merkte ik op dat de anjers naast haar in de vuilbak lagen? Oh, nee, <laughs> is het nog iets ik, geworden. Ik zei tegen haar: zeg, oeh, waarom liggen de bloemen nou in de vuilbak? Geef nooit anjers, anjers aan, aan iemand dat je op bezoek geeft, ja. want het brengt ongeluk. Dus ik heb na jaren ah, nooit geen anjers meer gegeven aan de man ik dacht dat je nooit angers mocht geven aan een vrouw omdat dat vroeger aan meisjes van lichte zeden gegeven werd ik heb daar ook zo dat, een iets over gehoord dat weet ik gewoon niet nee. Dat nee. Is zo. Ik zo leer je dan weer wat bij ik ken Dank jullie elkaar wel. nog maar ik heb nooit geen... Nee, die dame is ondertussen verleden. Het was in de jaren tachtig. Dus het uh, heeft ongeluk gebracht. Wel. Ik, ik, ja. Ik heb, ik heb dus nooit geen nu meer gegeven aan iemand. En ik zal dit nooit meer geven. Dat Goed. Oh. Dankjewel Johan, voor je mooie verhaal. Nee. We zijn weer wijzer geworden. Uh, eentje om af te sluiten, misschien van Jean-Pierre van Tournout uit Rooselare. Het mooiste cadeau dat je mij kan geven... Is een knuffel, daar word ik echt gelukkig van. Dat is goed, oh, hè? Zo mooi. Dat is lief ja, en goedkoop. Ja, het is dat voor me. goed gedaan. <laughs> Bo, altijd een goed cadeau, op woensdagochtend. Bart Peters. is drie voor half negen, lepeltjes gewijs. Zeg een goeiemorgen allemaal. En de nacht, dat is een deken waar de wereld onder ligt. Elke steeg, alle straten, elk palein.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 Heen, en toch op reis mm -hmm, lepeltjes gewij.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 Mag geven als uh, cadeau. Goeie opmerking van Inge Boeks. En wat dan met die hit van uh, Willy Sommers, 7 Anjers, 7 Rozen. Vreselijk allemaal. <lacht> het is 1 over half 9 intussen. Zometeen het nieuws uit je buurt. Eerst schema. Morgen een Brusselse VZW die zich inzet voor de Roma-gemeenschap dient een klacht in tegen vooruitvoorzitter Conor Rousseau nadat hij in een café mogelijk racistische uitspraken over de Roma had gedaan. Hij excuseerde zich daarvoor, maar dat is niet genoeg voor de VZW. En de vakbonden van het hoger onderwijs gaan straks betogen omdat ze meer geld willen voor de universiteiten en hogescholen. De Vlaamse regering belooft wel extra geld, maar dat is volgens de vakbond niet genoeg omdat er meer studenten zijn. Er zou honderden miljoenen euro's extra Extra nodig zijn. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. Goedemorgen. Antwerpschepen Erika Kaluwaert stapt uit haar partij Open VLD. Dat heeft het partijbestuur bekendgemaakt. Kaluwaert is bevoegd voor onder meer economie, openbaar domein en digitalisering. Bij Open VLD kwam het nieuws als een verrassing. Volgens lokaal voorzitter Fons Borghino gaf ze ook maar vage redenen op voor haar ontslag. Zij heeft in die verklaring verwezen naar een aantal dingen die zij niet zo aangenaam vond. Nu eerlijk gezegd, dat was zeer vaag, heel algemeen. Ik zijn het totaal niet onderbouwd. Dus ik denk eerlijk gezegd dat dit vooral een emotionele beslissing was. De stuur is natuurlijk daarover onmiddellijk vergaderd en vraagt haar eigenlijk om ontslag te nemen uit alle functies waarin hij de partij vertegenwoordigt. Dus ook als scheep. Caluwaarts volgde begin vorig jaar. Claude Marinauer op als schepen. Ze is de enige liberale schepen in Antwerpen. Volgende week buigt de Vlaamse regering zich over een aantal nieuwe tramprojecten in en om Antwerpen. Die zijn uitgewerkt door de intendant en Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken. Onder meer een tramlijn door Wilrijk naar het USA in Edegem, zou moeten helpen om de modal shift te realiseren en minder auto's naar de stad te laten rijden. Dat zei Peter Vermeulen van Ringland gisteravond op de jaarlijkse bijeenkomst van de burgerbeweging in de Roma in Borgerhout. Dat gaat over de verlenging van een tram over de Bischoppen of Vlaanderen daar gekoppeld te vernieuwen. Van het station Port, de hoogte van het Sportpaleis, maar dat gaat even goed over de lijn van de A12 en naar het UZA. Een bijkomend aspect zou de districtenlijn kunnen zijn, maar volgend jaar binnen de bestaande infrastructuur hè, toch al een nieuwe exploitatie zou kunnen uh, gelanceerd worden. En op die manier denken we dat er toch echt structureel dingen gebeuren om hè, die nieuwe visie rond basismobiliteit uh, waar te maken. Volgens Ringland zouden de nieuwe tramprojecten tegen 2030 gerealiseerd moeten zijn. In gemeente uit de Kempen hebben vorige maand bijna de helft meer aanvragen gekregen van gezinnen die advies willen over hoe ze kunnen besparen op energie. Wie in de Kempen woont, kan dat sinds eind vorig jaar doen via één website.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 De problemen haaien voor een woensdag, een pittige bijna 200 kilometer. Ja, het is vooral druk naar Antwerpen op de e 313 en de E34. Hè. Nog ja, bijna 25 minuten ben je kwijt vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. De andere problemen naar Antwerpen vallen dan weer wel mee eigenlijk. 10 minuten zie ik op de E17 van voor Kruijbeke. De rest is zelfs uh, ja, min of meer filevrij. De ring richting Gent dan in Antwerpen. Daar ook nog 10 minuten geduld toevoegen van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En dan naar Brussel. 19 vanaf Zemst. De andere files zijn maximaal 10 minuten lang. Dat is van Tieltwingen tot Holsbeek op de E314. Verder ook vanaf Sterbeek en bij Jezus Eik. Binnenring rond Brussel blijft lastig met 25 minuten geduld oefenen tussen Wemmel en de werken in Vulvoorde. De buitering zijn de grootste problemen voorbij. Wel nog, ja, maximaal een kwartier tussen Waterloo en Tervuren. In Laken is het 25 minuten aanschuiven op de Van Praatlaan en dan tot slot bij Gent. Wat drukte op de zijde weg van de E17 in Zwijnaarden richting de E40. Het was mooi, je had net Sineken uit Hasselt. Je krijgt een jaar lang gratis huishoudhulp, huishoudhulp van, uh, van Kenny de Postbode dankzij onze actie Peter Post. En ze was zo blij. Toch even meegenieten nog. Proficiat, mevrouw. Dank u wel, meneer. Mag ik u dat overhandigen in naam van Peter Post? Dank u wel. Alsjeblieft. Mag ik u naam weten, mevrouw? Mijn naam is Hardy Marceline, maar iedereen noemt mij Sineke. Sineke blij, iedereen blij. Je brieven bijzonder inschrijven Doe je op radio2.be, want volgende week woensdag doen we dat opnieuw. Trixo, sterk in huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op trixo.x.be. Mm, heerlijke Belgische chocolade.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 Ja Die mazoetlek oh. Tju En onze grond is nu ook goed vervuild Ach ja Vraag dat wel eens aan onze pa Volgend jaar Stel het niet meer uit Meld nu je bodemvervuiling door een mazoetlek op promas.be Om nog te kunnen rekenen op onze hulp en financiële tussenkomst Promas, wat een opluchting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 How we fail to understand heeft gelijk. Hè? All about the money. Het is 19 voor 9. Het gaat nog over geld bij ons. Bij ons, Christel Verbeek en Kamal Karma. Van uh, het programma Geld Gezocht vanavond op VRT1. Rond kwart voor negen. Ook VRT Max. Heel veel vragen over besparingen. Hebben al gehoord, ja, dure cola moet je niet drinken, want er is een goedkoper koper van het huismerk bijvoorbeeld. Abonnementen, zag ik in de show van vanavond. Ja. Van kookstraf Kamal. Dat... Ja, dat hebben we heel erg vaak gezien. Hè. Vaak word je ergens lid van of je hebt een abonnement. En we vergeten het gaandeweg. weg. Ja. En in de aflevering van vandaag zijn we daar eens naar gaan kijken. van Welke abonnementen heb je nog echt nodig? En welke mogen eigenlijk weg? En dat is ook wel een besparing van honderden euro's per jaar. En eigenlijk is dat de beste manier ja. om naar besparingen te kijken. Want per maand lijkt dat altijd klein. Uh -huh. Maar ja... Zitten je... hem in de kleintjes. Ja, want op een hele ja. tijd wordt dat heel groot. Bijvoorbeeld met streams en Netflix en dat soort dingen. Heel veel mensen hebben dat. En we vinden allemaal normaal dat je dat een heel jaar hebt. Maar we bingen heel vaak. Dus wat doe ik altijd? Ik word en ik, ga het, en ik zet het ook meteen stop. Want de maand waar je net voor hebt betaald, die blijft gewoon doorlopen. Okay. En dan binge ik en dan stop ik op het he? einde van de maand. En zo betaal ik alleen maar als ik kijk. Oh, wat en, veel... en intussen is er, er is VRT Max, er is VTM Go. Er zijn zoveel ja, van. ondertussen gratis. Dat soort dingen. kwam nog een vraag binnen van uh, Stef Steen uit Reti, dat is een vrachtwagenchauffeur onderweg naar. Uh, nou, waar ben je naar onderweg Weg eigenlijk, Stef? Ik ben uh, gisteren vertrokken in Venetië en ik ben onderweg naar Lissabon nu. Oh, Venetië. Oh. Maar vooral, Stef, <laughs> jij verdient hoeveel per maand netto? Tussen de 4.000 en de 5.000, dat scheelt van maand. Hè? Tussen de 4.000 en de 5.000 euro per maand. Netto? Dat is netjes. Ja. Maar vooral... Ik Venetië, netjes. vriend. Ja, <laughs> jij houdt heel weinig over. Da dat ja, snappen we niet. Ik Hoe komt alleen dat? Ik ben alleenstaande ik heb een, een eigen appartement dus ja, en dat is een aanbetaling. ik heb inderdaad ook uh, gsm netflix, ja ik ben, ik ben maar drie dagen per maand thuis dus ja, dan moeten we onderweg internet hebben en, en tv kunnen kijken dus ja, dat kost allemaal hè? alleen telefoon en netflix en, en, en muziek ja. Is, al, is, al 800, is al 180 euro per maand. Dus, dus, ja. in de case. Hoe kun je hier hoe kun je Op een hier jaar werken? tijd is dat een mooie reis. Hè? 180 ja. maal 12, dat is al de moeite. Ja, dit is een heel mooi voorbeeld van wat we levensstijlinflatie noemen. Dus uh, gaandeweg verdienen mensen veel meer. En dat verklaart ook waarom dat mensen die meer verdienen toch soms niet rondkomen. Dat is omdat je eigenlijk alles wat je doet, gewoon hetzelfde doet, maar dan iets duurder. Dus mensen die weinig verdienen, die verven zelf hun huis. Mensen die veel verdienen, die laten het die laten het verven. Maar op het einde van de rit is je huis even geverfd. En in dit geval verdient hij veel omdat hij heel veel ploegen doet. Dus hij werkt wel echt voor het geld. Hij is nooit thuis. Maar net die levensstijl zorgt voor zoveel extra kosten dat hij op die manier niet kan rondkomen. Ja. Dus met dat soort profielen kunnen we soms zeggen, door minder hard te werken, ga je meer kunnen verdienen. <lacht> omdat je ook heel veel compenseert okay. in, in je levensstijl. Ja, wat denk je Stef? Minder hard werken? Ja, ja. ik kan ze uh, niet bellen om mijn baas even te zeggen. Wat dat hij ergens een gezicht heeft. <laughs> dat was een goed idee. Dankjewel, Stef, voor je, voor je verhaal. Fijne ochtend. Bij ons hebben we Kamal en Christel van het programma. Morgen, morgen. En we hebben even een programma geld gezocht vanavond op VRT1. Ja, boeiend programma waar je geld kan mee besparen, maar echt heel goede tips. Nu, uh, we moeten nog even over iets anders hebben. Er is nog iets tussen jullie ook. Iets heel bijzonders. Kamal, je hebt ooit iets opgebicht in de slimste mens ter wereld. Even meeluisteren. Ik heb zo lang gehad hè? Echt? Als, als kind, want um, Allee, tof. Ik was, ik ben heel lang, uh, kijk, ik ben verliefd geweest op Christel heel lang. Van het mooiste k3 van allemaal, ja. de liefste ook. Ah. En uh, ik had een poster in mijn kamer, Ik had een poster van Crystal in mijn kamer. <lacht> Onwaarschijnlijk. Dus je had een crush op Christel voorbijgekomen als kind? Ja, ja, ja, ja, ja. Ik weet ook was een poster in de Joepie. He, dat weet ik, dat was, dus dat dat de, was zo. was dan was er eens een, een poster en dan heb ik die bij ons opgehangen in de kamer. Maar dat komt ook omdat wij met vier in één kamer slaapten. Dus dat was wel leuk. <lacht> <lacht> en heb je nog steeds een crush, nu je haar zo goed kent? Maar ik heb, wel, ik heb een zeer uh, grote, intellectuele crush. Christel is oprecht waar ik heb met veel mensen samengewerkt, maar een van de... Ja, mijn meest intelligente vrouw te koer. Ik was zeggen BV's, maar dat is niet zo moeilijk tegenwoordig. <lacht> um, met, met de meest intelligente vrouw waar ik ooit mee heb samengewerkt. Maar ja, nu empathisch. begin je te blozen. Kamals. Een... Ja, dat ben ik echt waar. Dat is, uh, ja, ik ben echt onder Maar we hebben dat eigenlijk nooit gezegd. We werken heel erg goed ja, samen. Maar ik heb leuk, ik nooit tegen de mensen gezegd dat we ook heel graag samenwerken. Ah, maar dat ja, ik. Ja. krijg een moois. Absoluut. Ja, Christel, wie was jouw crush toen? Die je... jij ja, jaloers. Wanneer je Peter, dan mag je zo mij oh. We hebben al een volledige dag voor Primoot ah. gedaan. Ja, Waar? hij heeft dus een dag voor mij georganiseerd. Dus ja. nee, ik, ik heb ook een heel fijne collega. Okay. Dank je wel. Zie je zo. Mm -hmm. Tot zover. Christel, wie was jouw crush eigenlijk toen je jonger was? Danny de Munk. Danny, oh, ik vond het alsof alleen. Ja, ik vond je zo, zo lief en mooi en ik heb hem later dan in het echt ontmoet en het ook op en? Echt. Oh. Ja, het was wel heel wat minder dan. In. Ah ja, dat valt altijd dat tegen. valt een beetje Je mag je helden nooit zomaar aan moeten. Voilà, voilà, Je moet toch ook gewoon uit beleefdheid kunnen zeggen. Kamal, maar kijk, het is goed. We gaan verder met... veel te jong. Vanavond, we gaan vooral kijken naar geld gezocht om kwart voor negen naar thuis op VRT en VRT Max. Er is nog een, een boeiend artikel op VRT Nieuws, gaan we daar zo meteen even opzetten, over huismerken. Dus blijkbaar rollen die vaak van dezelfde band als de mm -hmm. grote merken, soms 100 identiek, maar meestal niet. Wat dat is? VRT Nieuws.be. En de leukste Willy sommers... Ja, die zit vanavond bij Bene Bene, bij uh, Kim de Brie. Heeft een nieuwe song uit, een zomersong. Aperolletje, ik zweer het je. Ah. vandaag wordt het mijn dag. Ik voel me goed, heb heel veel zin en alles mag. Ik heb niks te wensen, ik voel me top. Een leuk terrasje, een goed gezelschap en een slok. Lieve vrienden en vriendinnen, samen heffen wij het glas. Een lekker drankje komt al goed van pas. Een apé, apé, apé rolletje. In het zonnetje, op een terrasje, op mijn balkonnetje. Een apé, apé rolletje, in het zonnetje. Op een terrasje, op mijn balkonnetje. Dan ga je zweven, iets met beleven, ik voel me happy, ik voel me dom. Een apé, apérolletje, in het zonnetje, ik voel me happy. De dag. Het gaat veel beter met een knipoog en een lach Maak van het leven een mega feest Als je plezier maakt, dan geniet je toch het meest Lieve vrienden en vriendinnen, samen heffen wij het glas Een lekker drankje komt al goed van pas Een appé, appé, appé rolletje in het zonnetje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 Top. Dankjewelie, de top. Dankjewel. Er kwam nog een klacht binnen van iemand die heel graag John Terra had gehoord. Wat kan zo meteen? Bij Kickstart met Benjamin, gewoon in de app van Radio 2. Veel plezier ermee? Deze week op Radio 2 BNB, de nieuwe digitale radio. Radio 2 BNB 70 week. Leef de 70s, met de grootste hits. En zaterdag hoor je al jouw favorieten in de top 100. Stem nu via radio2.be. Radio 2 BNBN 70 Week. Deze week op Radio 2 BNBN. Kan niet Exclusief via DHB Plus en de app van VRT Max.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 Verandas Janssens Lang de zomer, herfst of winter Met een veranda van Verandas Janssens Geniet je 365 dagen van je tuin Ontdek hoe Verandas Janssens jouw woondroom kan realiseren Tijdens de woondroomdagen op 14 en 15 oktober in Lier Laat het Belgische weer niet in de weg staan van jouw woondroom Alle info op veranda-janssens.be Verandas Janssens Waar interieur en exterieur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 Linda op bezoek bij Chantal. Want dat is toch van u nog eens te zien, welk nieuws? Ah, wel, ik dacht, hè. ik kom nog eens kijken naar uw uh, kurkvloeren. Ah, oh, nog een probleem welke wilde zien in de badkamer of in de. Uh, uh, de uh, uh, die daar bij de frigo. Uh, ah! ah. Kurk is helemaal niet zo duur als je denkt. Bij Kurkfabriek van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nog tot en met 31 oktober. Bisbeurskortingen in Lokeren en Waregem. Adressen en info vind je op kurk.be.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 Van Stichting tegen Kanker. Wij weten echt alles van keukens.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 Al 30 jaar simpelweg goedkoop. Ik ben er eerlijk gezegd zeker van dat jij nu iets in je hoofd hebt, een nummer dat je straks wil horen in Radio 2 Kickstart. Stuur het door in de Radio 2 app.